Goed, ja. Uh, het is een nieuw jaar. Het is de zevende jaargang van Vrijheid Radio. Alles goede is... komt in zeven, Johan, zeggen ze. Staat dus ik hem op geproost Ik heb uh, nou um, het zusje van Hel en Verdoemenis die ik een tijdje terugdronk. Dit is zo hop en liefde. Ja. Dus daar, daarmee proost ik dan op, op de zevende jaargang van Vrijheid Radio. Ja. Goed, nou ja, we beginnen traditiegetrouw met de goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuldmeter. Maar ik wil voor het begin nog even uh, aandacht vragen voor het forum van Vrijheid Radio. Het is dus op vrijheidradio.com en dan klik je op forum en dan kom je op het forum. Ja, dan ziet u ook meteen dat Vrijheid Radio een nieuwe look heeft. Uh, ik heb er een beetje aan gewerkt. Uh, het is wat frisser, wat fruitiger en uh, driedubbel gehopt. Ja. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Ja. Goed, nou, beginnen we met, uh, het, het, het, traditionele blokje. Goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Nou, ik heb de marijuana sorry, marijuana, de marijuana index voor me. Uh, ja, die was, uh, vorige week was hij in een dalletje geraakt. Zelfs onder de 200 punten. Maar nou is hij aan uh, bovenaan aan krabbelen staat hij op uh, 224,73. Ja. En, eh, uh, nou, zullen we maar meteen de goud en de olie doen. Uh, gaat staat op 12,94,60. <coughs> het zit bijna bij de 1300. Dus er zit toch wel een, ja, een stijgende, een volhardende stijgende trend in. Ook zilver is uh, aardig gestegen op 15,79. Heeft uh, ja, voor vrij lange tijd niet zo hoog gestaan. <coughs> en uh, ODI is 47,11 dollar per vat. Hm. Dus Dat blijft nee. nog een beetje achter. Ja, maar de ja. beurzen gaan scherp naar beneden vandaag. Het oh, gaat okay. er hard dan langs. En hmm. de bitcoin die, uh, die gaat niet hard naar beneden. Um, die staat op uh, 303. Uh, <laughs> dat is wel leuk, vier drietjes achter elkaar. Die staat op uh, drie, 33 op dit moment. Misschien okay. ja. dus leuk om te melden dat het vandaag de tiende verjaardag van bitcoin is. Dus uh, ja. precies tien jaar geleden werd het allereerste blok gemind. Een paar maanden daarvoor werd er voor het eerst over bitcoin geschreven. Dat was op 26 oktober. Van 2008. Maar op 3 januari 2009 is het eerste blok gemaakt. Dus dat is nu uh, 10 jaar terug. Oké. Okay. Ja, nou ja, gefeliciteerd, uh, Bitcoin. Ja. En, uh, Satoshi Nakamoto, wie je ook mogen wezen. ja, het is ongekend als je de historische prijsgrafiek erbij terughaalt. Mm -hmm. de, de, de algemene tendens van mensen is altijd Bitcoin daalt. Maar als je dat dan terugziet en je ziet bijvoorbeeld hoe klein dat de beweging was van bitcoin van 5 cent naar de 30. Terwijl dat het een veel grotere stijging was dan uh, van de duizend naar de 20.000. Maar dat, dat zie je nog maar amper. Want ja, die, die, die grafiek gaat nu dus van de 5 cent naar de 20.000, dus van de 5 cent naar de 30, dat stelt helemaal niks meer voor. Dus dat is wel, wel grappig om. Uh, ja om het proces te, te zien ont ont hoe zeg je dat Ontvormen. ja ontbreken dus, uh, ja uh, ja. Nou ja vorige week stond hij in ieder geval op uh, 3100 en uh, nou ja, nu op 3333. Uh, <laughs> 33 hij heeft nog even een klein piekje gemaakt naar boven de 3400 dus ja het is dus, uh, nou ja, dat is de beweging van de, van de jarige bitcoin deze week. Er zijn wel wat dingetjes die spelen op dit moment. Uh, uh. Er is op, ook vandaag, 3 januari nemen we dit op, uh, is er een uh, proef of keys uitgeroepen. Ik ben even de naam kwijt van de man die dat heeft uitgeroepen. Uh, wat dat inhoudt is dat deze man die, uh, denkt dat er uh, fractioneel gebankeerd wordt met cryptogeld. En daarmee bedoelt hij dat... Heel veel mensen kopen crypto's op een, uh, op, een, op een internetsite, maar die halen ze er nooit vanaf. En wat die man nou denkt is dat maar een deel van al dat geld ook daadwerkelijk in die crypto's wordt gestoken. En dat de rest gewoon een beetje aan de zijlijn geparkeerd staat. Uh, zonder dat dat echt op de markt invloed heeft gehad. En nee. daarom roept dus iedereen op, haal je geld van die beurzen af. En... Uh, dat zou vandaag allemaal gebeurd moeten zijn en daar hebben mensen best wel gehoor aangegeven en uh, volgens mij de beurs, maar dat moet nou voorzichtig zijn, want ik weet het niet 100% zeker. En de beurs HIT-BTC, dat is hem, die heeft nu de uh, gelden van zijn gebruikers bevroren. Dus de mensen die op hun geld er vanaf willen halen. Maar volgens mij staat HitBTC oh. daar ook bekend om. Hè? <laughs> dat ja. is niet alleen vandaag, dat is het bijna altijd. <laughs> ja, dus, maar, dat, maar dat geeft dus wel een bepaald gevaar aan. Als je daar dus je geld op hebt staan, dan, dan is het misschien wel niet echt. En als je de laatste ja. bent die daar uh, nog zijn geld heeft staan, dan kan het heel slecht aflopen. Dus, ja. en, en tweede, want ik ben al eens van de teter, dus ook op tetergebied is er nog wat nieuws. Er gaat een uh, onderhoudspleging plaatsvinden op 7 januari. Uh, er gaat de beurs van Bitfinex een paar uur dicht? En dat is aangekondigd als onderhoud wat in de planning staat. Uh, dus misschien is het helemaal niks. Maar misschien dat die na die 7 uur nooit meer open gaat. Je weet het w Wanneer is dat? Welke datum? 7 januari. Oké, 7 januari. Ja. Oké. Okay. Dus dan zal die beurs een tijdje niet. ...beschikbaar zijn om te, om te handelen, omdat ze zeggen dat er een upgrade komt. Maar ja, misschien uh, dat er in dat moment van allerlei gekke dingen gaan gebeuren, maar ik, ik, uh, ik weet het niet. Dus, uh... mm -hmm. ja, het lijkt me ook erop dat het Proof of Keys, dat, ja, dat zijn natuurlijk met die daling van het jaar uh, vorig jaar 2018, zijn er waarschijnlijk heel veel mensen short gegaan. Dus zeker aan het eind toen dachten we, oh, dat gaat allemaal naar nul toe en uh, daar ga ik mooi aan verdienen, dus ik ga... Ik ga short bitcoin dat betekent dat je, en andere crypto's dat betekent dat je moet lenen coins bij zo'n exchange om ze te verkopen. En dat is altijd een beetje gevaarlijk, want uh, ja, zijn die coins dan echt geleend? En, en, uh, uh, of zijn die coins zo echt die je leende? Ja, als ze coins van gebruikers geleend hebben, andere gebruikers, dan hebben ze ze eigenlijk niet meer. En wat je dan krijgt vaak, bij, ook bij aandelen, bij shorten, als een hele hoop mensen short zitten, dan krijg je een short squeeze. En dat is eigenlijk helemaal het geval als je gaat vragen van nou laat, geef mij mijn coins maar terug. Want dat betekent dat, dat die coins, die short sellers, die, die lenen die coins van een andere gebruiker waarschijnlijk dan. En die verkopen ze gelijk. En met de belofte dat ze ze later wel zullen terugkopen. Maar als die echte gebruiker dan opeens een keys gaat opvragen of, of een proof of keys gaat doen. Of zijn, zijn coins lokaal gaat zetten. Dan moet zo'n beurs die, moet opeens die, die coins opeens gaan kopen zelf. Om ze aan die gebruiker te geven. En dat geeft de short squeeze. En je ziet ook vooral dat Ethereum enorm hoog gegaan is. En die is natuurlijk ook het hardst gedaald in 2018. Dus misschien dat daar heel veel mensen short in zaten. En dat ze daar nou al zo gek coins van aan het kopen zijn. Om aan die mensen te leveren die hun coins opvragen. Ja, inderdaad. Ja, het, kan, het kan heel veel kant op. En dat er nu dus één burgers uh, in ieder geval opgeschokt heeft. Uh, ik denk dat het vooral ook een hoop uh, onrust veroorzaakt. Omdat veel mensen het niet snappen wat er nou eigenlijk gebeurt. En in mijn grotere verhaal dat het dus. Uh, allemaal zo'n negatieve... Stel dat het fout gaat hiermee... Dan hebben we eigenlijk onszelf in de voet geschoten. Want dan hebben we dus... Uh, het is goed dat het gebeurt. Want er mag natuurlijk geen diefstal in dat opzicht plaatsvinden. Of oplichting. Maar dan gaat de Bitcoin er wel onder lijden. Dus ik ben nog wel benieuwd... Hoe dit, uh, wat voor gevolgen dat heeft in de toekomst. Dus. ja, het is altijd beter dat... Uh... Hoe moet je dat? Dat je de rotte appel op tijd uh, vindt... Hè? voordat het de hele, hele fruitschal gaat uh, bederven. Dat is helemaal waar, Johan. 100% waar. Mm. Nou, dat is natuurlijk heel erg omhoog gegaan de afgelopen tijd... en een beetje, ik denk een beetje naar aanloop, naar die 3 januari. Iedereen dacht van, nou, dat uh, die, die beurzen moeten aan het kopen slaan... om mensen al die coins te kunnen leveren... die ze terug willen, die, die ze op hun uh, eigen wallet willen zetten. Maar... Maar ja, dat, uh, dan zou je zeggen dat als die datum voorbij is, dat het alweer wat naar beneden komt. Ethereum is in de afgelopen week 22% omhoog gegaan. Dus alweer een aardige stijging geweest. Maar ja, het is niet, niet spectaculair of zo, maar. Ja, ik heb er leuk van geprofiteerd, toch? Van de Ethereum. Nee, goed, ja, nou ja, dan rest ons nog de staatsschuld. Die staat op, uh, 489,8 miljard in het rood. Uh, nog steeds bijna 490, uh, ja. Goed, nou ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten. En uh, ja, onder het genot van mijn. Wordt uh, oh, het wel een heel apart, bier hoor. Dit moeten we even noemen. Dus de Hopgoblin van. Uh, brouwerij uh, Witchwood uit Engeland. Het is een bijna heel moeilijk te, te krijgen bier. Maar uh, ik zou zeggen: zoekt en gij zult vinden. En dan uh, wordt het zeker beloond, die zoektocht. Ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten. We beginnen met. Uh, de Kamerleden, ze zijn uh, gemiddeld twee keer per dag geschokt. Er zijn er die natuurlijk meer dan twee keer per dag uh, geschokt zijn, <laughs> en uh, misschien enkel in die nooit geschokt is, maar het gemiddelde ligt op twee. En is dat per Kamerlid? Ja. Dus in totaal zijn er dus uh, 300 geschokte reacties uit de Kamer per dag. Mm -hmm. Ja, dat ja, dus zijn er 150. Dat gebeurde afgelopen jaar 203 keer dat er geschokte Kamerleden waren. Oh, over een heel jaar genomen. Ja, maar ze debatteren drie dagen per week. Dus ja, dat, uh, ja ik denk dat. Uh, dus 100 dagen debatteren ze. Dus het is inderdaad twee keer per dag per, per debat. Nou, mm. niet als, ze zijn niet geschokt in hun vrije tijd. <laughs> Maar de, het staat nog bij de sp de kroon. Kamerleden van die partij waren maar liefst 47 keer geschokt. Daarna volgen GroenLinks, 32 keer en CDA 20 keer geschokt. <laughs> en dan krijgen we natuurlijk de, de grappen. Ik vind dit behoorlijk schokkend, reageert SP'er Michel van Nispen. Die bovenaan de lijst van meest geschokte kamerleden staat. <lacht> hij wordt acht keer geschokt. Ik uh, hoor niet van ieder nieuwtje van de stoep te vallen. Want is berealiseerd zich dat hij misschien iets te vaak het woordje schokkend of een afleiding van gebruikt. Uh, dat komt ook door mijn aandachtsgebied. Ik volg justitie en daar gaat nog wel eens wat mis. <lacht> Alsof uh, die andere dingen niet schokkend zijn. Maar uh, wat ook nog wel leuk is, dat is... Uh, ik denk dat mijn partij goed is in het benoemen wat fout gaat, zegt hij. Wij zien, als we, wij zien iets als, wat onrechtvaardig is, kunnen wij niet alles dan schokkend noemen. Maar hij vindt het ook schokkend. Oh, dit dit, nu gaat het over um, Femke Merel van Koten, van de Partij van de Dieren. Die is ook acht keer geschokt. En die zegt, ik vind het schokkend dat niet meer Kamerleden zo geschokt zijn als ik. <laughs> ik volg onderwerpen van vijf ministeries. Ik heb veel gezien waarvan ik oprecht geschokt was. Op zich ben ik geen fan van het gebruik van superlatieven. Behalve als je het echt meent. En ik meen het echt. Ja, dit, is, dit is wel. En de, en de echte dingen waar ze over geschokt waren dan de illegale puppyhandel. En problemen met paarden in maneges. <laughs> maar goed, ze is ook wel een partij voor de dieren. Maar ook over het afschaffen van raadgevende redding. Daar is het nog altijd een over. Huisdieren worden afgeschaft. Dat is een van mijn voorspellingen. binnen een zeer lange tijd mogen mensen geen huisdier meer doen. De, paar ja. gaan te rijden, geen hond om uit te laten, geen volgende te kijken. Zullen even voor de luisteraar die jouw lijstje nog niet weet. Onze vorige uitzending. Aan het ja. uit eind ergens. Maar. Die dingen hangen vaak ook samen, ze zit ook samenhangend. Dus dit gaat dan naar milieueisen of naar diervriendelijkheidseisen gaat ze met elkaar samenwerken om allemaal beperkingen te introduceren voor in ons. Ja, ik hoorde de laatste Dave Smit hier wel wat moois over zeggen. Dat ging over die komiek Louis C.K. Die, euh, nou, ik weet niet wie dat gevolgd had, maar die was een beetje in de MeToo-wervelstorm uh, terechtgekomen. En nou na een jaar was hij weer terug. Ja, dat is en uh, daar kwam er op slate, kwam er gelijk een artikel uit van... Eh, dit is wereldschokkend of nee, dit is weerzinwekkend of uh, ziekmakend. Ziekmakend was het gewoon. Hè. De, ja, die man gaf de, de grappige performance. Uh, je hoorde iedereen heel hard lachen, dus... Uh, ja, uh, alleen bij Sleet vonden ze dat kennelijk ziekmakend. Maar die Dave Smith zei ook van ja, verontwaardiging is een eindige resource. Dus je kan wel zeggen, ik ben geschokt ik ben verontwaardigd en ik ben buiten zinnen en ik ben, uh, ik ben ziekmakend. Maar als jij... Als jij een slechte komedie al ziekmakend vindt, wat heb je dan voor woorden nog over voor uh, een, een oorlog in Jemen waarvan uh, kinderen worden doodgehoord eh, of, of in de cholera worden uh, gestort? Uh, ja, maar dat, is ja dat is een beetje een Mensen beetje, hebben een goed uh, uh, talent om dingen die ver weg zijn veel minder erg te vinden. En bijna niks op de wereld is zo ver weg als Jemen. Ja, daar ben ik het niet mee eens. dat wel hoor. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Want mensen kunnen zich enorm druk maken over het, uh, tot sla, maar het slavenloontjes van koffieboeren in Nicaragua. soms ja, kunnen ja, ze zelf, zelf ook koffie drinken. Van. Daarom is dat ze het dichtbij effect ervan. Kijk, die boeren in gezicht geen hol. Als ze, als die koffie, als ze zelf niet koffie dronken, en dat uh, hele land zou van de verdwijnen. En dan zouden ze afzien van de magie die daarvoor nodig is, zouden ze het nauwelijks nou moeten uitvinden. Nee, dat is ook dat niet zo, want uh, de plastic zo, soep zo. Air, is ja, meer dichtbij de, plas de plastic soep, die zit ook een hele entweg. En er zijn ook mensen ja, die klopt. zich daar ja. helemaal druk over maken. Ja, de global dat is, dat is, global is warming, het, is, warming is zoals 100 jaar in de toekomst ja. van 0,07 ja. dus, graden, daar maken ja. ze zich ook helemaal gek over. Dat is dus weer het dichtbij zijn, ze maken zich druk over het eigen plastic. in ja, dan komt niks uit Europa. Maar het is hun ja, eigen plastic niet. Ja, jongens, jongens, wij, jongens, jongens. Zij gebruiken zelf plastic. En ja. mensen maken zich zorgen om wat dichtbij is. En ja, als, wij, als wij geen plastic meer gebruiken, dan zouden ze zich veel minder zorgen maken over een plastic nee, die plastic soep. Nee, mijn de, stelling daarin... is: mensen maken zich zorgen over dingen die ver weg zijn. Nee, dat is niet. En wat ver weg is, kan je niet schelen. Ja, kijk, dat wat wat, wat, wat dichtbij is, dat je, wat nabij staat. Wat ik denk is van, het gaat erom van wat mensen er zelf aan kunnen doen om zich rechtva rechtvaardig te voelen hè? Dus je, je, wordt, eerst, je uh, wordt eerst bij jou een schuldgevoel opgewekt, maar bij jemen kan je niet zoveel doen. Tenzij er een keer een Giro 5 nummer in beeld komt, dan kunnen ze wat doen. Dan kunnen ze een schuldgevoel afkopen en dan kunnen ze zich weer goed voelen. En bij plastic soep dan kun je je goed voelen door te zeggen, nou ik uh, gooi eens een keertje geen plastic in de, op straat, weet je wel. Of ik gebruik een keer geen rietje of ik gebruik uh, papieren rietjes. die koffieboel, ja dan koop je een trade uh, fair trade uh, product, weet je wel. Ja, ook dat, dat geloof ik het niet. Ik denk, ja, mensen zich zich, uh... het, gaat, het gaat om het gevoel dat ze zich goed kunnen voelen. Maar ja, ook dat geloof ik niet. Mm, ik, begrijp ja. je, ik begrijp je punt, maar ik denk juist dat ze zich druk maken over, over dingen waar ze niks aan kunnen doen. Niet dingen waar ze wat aan kunnen doen, maar dingen waar ze niks over kunnen doen. Ver, dingen die ver weg zijn en waar ze niks aan kunnen doen. Daar maken ze het meeste zorgen over omdat het, het einddoel is je opwinden en zorgen maken. Dus dan is het, moet nou je ja. wel iets nemen waar je niks Jame, aan kan doen. Jem is heel veel weg en je kan er niks aan doen. En toch maakt niemand zich er zorgen over. Nee, het is niet dat Jame, zeg Jame, je. Maar het, is bijna het verste weg van ons. En nee, het, joh. Heeft niks, het heeft ook bijna. Ja, Nederland is het verste weg. Daar kan je makkelijker leven. <laughs> <komen dan Jame. laughs> Daarom, Jemen is het verste weg van ons en, daarom, en het maakt niks. Kijk uit Nieuw-Zeeland, daar zijn best de Hobbit opgenomen of uh, blood of Rings. Nieuw-Zeeland betekent nog iets voor ons, Jemen betekent helemaal niks voor ons. Als je nou Jemig heette, dan zou het nog een woord zijn. Ik nee, denk de... dat dat komt omdat het in de politiek, of de media spelen Jemen niet op, omdat het onze bondgenoten saudi Arabië zijn en dan krijgen we allemaal olie van en die doen dit. En, en dat is net zoiets als Israël, als Israël Palestijn overhoop schiet, dat, daar, daar, daar doen, doet men niks mee, omdat die de media en de propaganda controleren. En anders oh. moet je tegen het, alles wat tegen het empire ingaat, dat is het eigenlijk je kan Je moet niet tegen het empire ingaan. Er zijn nee, de... mensen die uh, elke dag over Israël op zeuren. Nou, dan zit je gewoon niet in de, in de juiste kring. dat zit het, het hele land vol Op een gegeven moment kon je bijna je kop niet keren. Of je moest weer over Israël een bericht lezen. En ik ben blij dat het een beetje is afgezwakt. dat hebben we echt wel gehad in de afgelopen jaren. Dan was Israël boer en Israël baar. Er is juist een beetje beweging gaande dat Israël ook nog wel iets goeds kan doen. Het is meer de regulerende houding die mensen nu opeens proberen te promoten. Dan het idee dat Israël zo geweldig is. Het is gewoon geweldig, dat denkt niemand, bijna niemand. Het is heel, uh, met zijn heel nuchter in. Ja, misschien zit ik iets te veel in VS-nieuws uh, <laughs> rond te hangen. Misschien, misschien. Dat nee, is dat zeker niet het geval, dit. Uh. Je, kunt, uh, je kunt maar beperkte dingen kun je waarnemen. Dus het gaat erom hebben dichtbij en ver weg, Dit is ook uh, een beetje uh, het is ook figuurlijk, hè? Want uh, iets, wat, iets kan geografisch verder weg zijn, maar toch dichterbij staan. Dat heeft ermee te maken met hoe jouw brein het ervaart. En als het iets is wat in jou iets voor jou betekent, Het is eigenlijk je zorg maken, is een reflectie over iets wat jou kan raken. Zijn dingen die jou niet raken of die totaal geen betekenis hebben, dus ver, dat is wat ver weg van je staat, dus ja, daar kun je bijna niet de energie voor opnemen om, het, um, um, um, om je zorg over te maken. En daarom zijn ze ook al bezig met framing. Framing is om, uh, want de wereld is vol met zaken die eigenlijk helemaal niks met ons te maken hebben. En het is altijd de zaak van belangengroepen. Om het zo te framen dat wij het als dichtbij voelen, dat we ons zorgen gaan maken over iets waar we helemaal niks mee te maken hebben en niks aan kunnen veranderen. Om wat voor doelen dan ook. En dat is ook met het milieu zo. Daar kunnen we niks aan doen. We kunnen niks aan het milieu veranderen. Nee, wij maar we willen wel, uh, er zijn wel mensen die de hebben om ons daarover te beïnvloeden. Dus we moeten het wel ervaren als dichtbij. En daarom wordt er heel veel moeite voor gedaan. Om ons te laten ervaren als iets ...dat dichtbij is. Maar het, het maakt het zelfs als. 100.000 mensen zichzelf een kans zouden maken... ...omdat ze denken dat het beter voor het milieu is. Er zal helemaal niks veranderen. Je kan er helemaal niks aan doen. Maar ja. de papieren etiketjes van de flesjes... Ja, afkrabben ja. en dan... Af, ...afgeschraapt papieren, ja. papierbak ja, gooien en dat flesje. De van <laughs> al, de, de taak daarvan... ...is om het, om het dichtbij te halen. Want pas als je het dichtbij... ...en dichtbij hoeft dus niet alleen op locatie, ...maar dichtbij, iets moet in jou... Er moet er iets raken met wat jij bent als mens... En pas als dat gebeurt kun je er iets aan uh, mee doen. En anders dan, dan, ja, dan raakt het niks in jou en dan betekent het ook niks. En dan gaat het er eens als het heen zoals je heen. Ik ben dus uh, van mening dat, uh, diametraal hier tegenover, dat, uh, dat men zich heel erg druk maakt en geschokt is over uh, multigender toiletten. en over of een transgender persoon nou ma'am of sir genoemd wordt. Daar winnen ze zich helemaal over op. En hier zie je ook weer deze lui over de illegale puppyhandel. Dat is ook vreselijk. Wat er nou mis is met de illegale puppyhandel, dat snap ik ook niet. Uh, beschermde papegaaien. Ik heb laatst een familielid die importeert cactussaden. En dan is er een rechtszaak begonnen omdat zij cactussaden in beslag zijn genomen. Omdat bepaalde cactussaden ook in beschermd zijn. Dus die mogen het land niet uit. Uh, ja, het, het zijn allemaal, als je rondkijkt, je denkt, zijn dat nou de meest prangende onderwerpen? Nee, het zijn allemaal non-issues waar mensen zich enorm over opwinden. En, en dat is mijn algemene kritiek, dat vooral aan de linkerkant van het politieke spectrum, is gewoon hun, hun balans is gewoon helemaal zoek over de dingen waar ze zich er heel erg over opwinden en de dingen waar ze er totaal niet druk over maken, waar ze geen, met geen woord over reppen. Dat is gewoon, ja, dit zit gewoon helemaal scheef daar. Ja, en dat sluit aan bij dit schokkend verhaal. Daarom, daarom post ik eigenlijk dit verhaal over, over uh, geschokte kamerleden... ...omdat er ook weer mooi in staat allerlei dingen die niet de zaken doen. Ja, wat ook schokkend is, is... Als jij een groep mensen zou nemen, 100 mensen... ...en je zou dan die schokkendheid van bijvoorbeeld die gender -issue, zou je gaan meten... ...ja, hoe vaak zou je dan meten dat mensen zich er mee bezighouden... ...omdat ze het heel belangrijk vinden... ...dat dat goed wordt uitgesplitst in zoveel mogelijk genders... En ja, hoeveel zou, zou het eigenlijk een soort weerstand zijn... van mensen die eigenlijk geen behoefte aan hebben... maar die ermee worden geconfronteerd... ten koste van alles? En ja, ik denk dat vooral de jongeren... Meenemen. vooral jongeren heel erg daar gaan. meegaan. Ik hoorde laatst een hele groep over climate grief. Dat zijn mensen die gaan helemaal bij elkaar zitten... het depressief zitten, huilen over het, het klimaat dat gaat veranderen. Terwijl volgens zelfs de climate change uh, figuren... Is, als jij al die maatregelen doorvoert door een heleboel geld van mensen hier af te pakken en het aan de derde wereld te geven, dan zou dat de temperatuur over 100 jaar met 0,007 graden beïnvloeden. En toch, die mensen die zijn gewoon, onze toekomst is weg en uh, die, die zijn daar helemaal, helemaal gek mee gemaakt en dat zijn, zijn misschien vooral jonge mensen. Maar dat zijn mensen die wel straks in de politiek zitten en uh, ja, jouw leven beslissen. En die hebben dus kennelijk gewoon voor, totaal verkeerde prioriteiten over wat... Uh, dat vandaan? Dat zijn dus mensen die uh, gaan naar staatsonderwijs. En dat zijn mensen die zien nooit meer een ouders thuis. Omdat ze al bij de ouders moeten werken. Oh zeker, ja. ja dat ja, zijn dat mensen is... die, uh, die, die hebben ouders die zijn al oud. Want die ouders zijn vaak al veertig. En die ouders, uh, ja, die hebben maar één kind of twee. Ik denk dat er de, in de afgelopen twee generaties is er zoveel in het gezin veranderd. Dat het kennelijk is, het, zijn we niet ingeslaagd om bepaalde dingen uit onze oude tijd te behouden. We uh, dus, zijn er ook gelukkig even kwijtgeraakt. Want we moeten niet achterblijven. wel als mensheid vooruit. Maar uh, ja, we moeten niet... Uh, wat hij nu omschrijft is een bedoelscenario... van een soort infantiele, malotenmaatschappij maatschappij... die alles ineens zal laten storten in de toekomst. Maar nou, dat is natuurlijk ook niet een goed uh, station... Halt, uh, op weg naar de mooie toekomst die we eigenlijk zouden moeten hebben. Ja, het lijkt soms, het doet mij wel eens denken... aan het uh, verhaal wat je over het algemeen over de auto-immuunepidemie uh, hoort. Dat, dat mensen zoveel tegenwoordig auto-immuunziektes hebben... omdat het immuunsysteem niks meer heeft om tegen te vechten... En dan maar tegen het eigen lichaam keert. Omdat het gewoon een constante vechtstatus zit. En dat lijkt wel het geval met dat geschokt zijn ook. Dat ja, Eigenlijk zijn er momenteel niet zo heel veel dingen om je, om je over te schokken. Behalve dan uh, allerlei oorlogen en, uh, en een enorme groeiende overheid. die over het algemeen aan het eind van de rit iedereen in een uh, concentratiekamp gooit. Ja. Maar Ik denk dat dat Misschien ook grotendeels de voedselkamp. is. Ja. Ik denk dat we, we in ons uh, afgelopen decennia zijn heel vaak zijn een heel andere kant overgegaan met voedsel. En ik denk dat mensen zoals dingen met cholesterol en vet en graan en vlees. Ik denk dat mensen eigenlijk, dat bijna niemand goed is voorgelegd. En bijna niemand weet hoe dat zit. Want één één keer ze dit, op keer ze dat. En ik denk dat heel veel van die, wat jij zegt van je hoefte te vechten. Dat is het niet. Want een gezond lichaam, een gezonde diersoort is juist een diersoort die niet aan veel ziektes onderhevig is. Ja, een diersoort die continu ziek is, ja dat is niet een gezonde diersoort. Dus op zich niet ergens tegen hoeven vechten, dat is niet het probleem. Je zou ook kunnen zeggen, ja, we introduceren heel veel ziektes door middel van inementing op hele jonge leeftijd. Dus dan gaat het lichaam misschien meer vechten dan het ze anders zou doen, gemiddeld genomen. Maar ik denk dat het meer met voedsel te maken heeft. Ik denk dat wij in een soort voedselstructuur zitten die. Uh, dat in bepaalde ons lichaam tekort is en een bepaalde ons lichaam overbelast. Ah, daar ging en het even. Maar... Dat is de hele zijtak weer over voedsel. Ja, ja. Daar, daar ging het, uh, ging het mij daar even. Ging om. Het, het ging mij, uh, het aspecten. ging naar mij even om dat, dat uh, niet dat dat werkelijk de verklaring is, maar de, de verklaring als je de medische wetenschap vraagt waar komen al die immuunziektes dus, uh, vandaan, dan zeggen ze niet het komt door onze vaccin. Dan zeggen ze dat het komt omdat het te veel hygiëne is en het lichaam uh, gaat dan ergens tegen vechten, of dat zo is. Dat, ja. uh, daar wil ik van afwezen en daar wil ik het ook helemaal niet over hebben. Maar het is een leuk onderwerp, maar laten we het een beetje een lijn in houden. En, uh, waar het, ja, waar, het, waar, het, waar het mij om gaat, is dat goed. al dat geschokt zijn, dat doet, daar, doet mij daar ook een beetje aan denken haast. Want het lijkt haast wel of, men, uh, of er een totale som van geschoktheid is die ja. ik toe moet nemen, omdat er niks is om echt geschokt over te zijn. Klopt, ik denk dat er een groot gebrek is aan vrijheid van associatie. Dat is de belangrijkste vrijheid die we missen. Mensen hameren altijd op vrijheid van meningsuiting. En ik ben van mening dat vrijheid van meningsuiting waardeloos is zonder vrijheid van uh, ja. associatie. En dit, dit, dit, dit, die ziekte van het gekwetst zijn en het problemen hebben, dat is een ja, een soort ziekteverschijnsel van gebrek aan van associatie. Ja, nou, er, zit een woede, er zit een woede in die inderdaad naar buiten komt en die richt zich op de illegale puppyhandel. Maar die in werkelijkheid, die komt ja. woede, heeft een hele andere oorzaak. En dat is denk ik hetzelfde als met die auto-immuunziektes. Die komen ja. naar buiten toe. Er is eigenlijk een enorme agressie van het immuunsysteem dat naar buiten toe komt. Maar de oorzaak is niet de ziekteverwekker. Maar de oorzaak is misschien inderdaad een verkeerde dieet. In die ja. zin zou je parallel kunnen trekken van uh, uh, men voelt dat, dat dat men enorm genaaid wordt en er is een heleboel verontwaardiging, maar als er dan de gele hesjes komen, die hebben niet eens een, een coherent standpunt. Er komt het, ja. het, het uitzicht door, weet ik veel, door uh, alle joden in een om te leggen. Want, uh, omdat men niet door heeft wat, wat ze waardoor ze werkelijk genaaid zijn. Nee, dat is ook, uh, dat is ook een onderdeel van het probleem. Ja. Ja, ja. Je leert wat uh, nutteloze feiten en skills, maar je leert niet meer nadenken. Het is ook om na te denken over zaken. En ja, ook uh, gewoon beseffen dat je dingen niet weet om te doen. Dat je bepaalde dingen niks kunt vinden. En dat is zijn allemaal vaardigheden die moet je wel hebben. Die heb je om student. Mm. En dan krijg je uh, zo'n rare, uh, rare uiting. En ik, ja, ik, ik, ik, ik denk dat het is wat je ziet in landen waar je meer voor jezelf moet zorgen. En waar je meer op elkaar aangelezen bent, maar ook op jezelf. Wat vaak aan het hand gaat. Nee, het niet meer van deze houdt in de sociale zin. Nee, goed, dan gaan we nog uh, we gaan nog even naar iets anders toe. Misschien uh, was u al geschokt over uw salarisstrookje, maar uh, dit berichtje, uh, tenminste de titel van dit bericht, daar krijgen de je jeuk van. <laughs> uh, Netto lonen stijgen voor uh, bijna iedereen. Maar uh, de kosten ook. Nou ja, sowieso uh, ja, het gaat om een belastingverlaging. Dus je wordt ietsje minder beroofd. Stijgt ja, het wordt zo stijgt. mooi mogelijk voorgesteld. Dat bijna alle werken in Nederland gaan er dit jaar net loon op vooruit. Vooral mensen met een laag of midden inkomen zien het bedrag op een loos stijgen. Omdat het lage btw-tarief ook omhoog gaat, is het toch de vraag of werknemers in het portemonnee daadwerkelijk meer overhouden. Ja, dat, is al, dat is al teniet gedaan. Dus, want je hebt natuurlijk de energiebelasting, die gaat 300 euro per jaar omhoog. En ja, de btw gaat omhoog voor voedsel dat je elke week nodig hebt of elke dag nodig hebt. Dus het is zo'n zo flutverschuiving van uh, ja, we gaan uh, belasting verschuiven van de ene sector naar de andere sector. Dus je kan, uh, ja, je kan het op kapitaal doen, je kan het op inkomen doen en je kan het op consumptie doen. En uh, als het een beetje terugvalt hier, dan ga je daar wat minder doen en daar weer wat meer. En het is uh, zinloos heen en weer geschuiven. Uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd omhoog bij elkaar. Ja, het is inflatie in de praktijk eigenlijk. Hè? En het wordt op zo'n manier opgeschreven dat er eigenlijk niemand nou uitleg krijgt over hoe dat dan werkt. No. Want ach, de lonen stijgen, maar de kosten stijgen ook. Nee, de euro gaat gewoon naar beneden. En, en zo gaat het. Maar dat wordt het. Je staat ja. hier, een gezin met een modaal inkomen en twee kinderen houdt door de hogere belasting op verbruik niets over van de stijging van het netto-land. Een groot deel van die netto-inkomsten eten ze op. Dus ja... Aan ene kant hoef je minder belasting te betalen, aan de andere kant moet je meer belastingen betalen. Okay. Vakantiegeld wordt ook meer belast en ook bonus en derde, dertiende maanden. Dus, dus prestatie wordt ontmoedigd. Dus een bonus die je voor een goede prestatie krijgt, die wordt gewoon helemaal wegbelast. Want dat is gewoon geluk hebben natuurlijk, een bonus. Dat heeft niks met prestatie te maken. Dat uh, moet gewoon gegeven worden aan die persoon die geen bonus kreeg. ja. Yeah. Uh, nee, er was ook nog een ander bericht. 80% wilde lagere uh, BTW op groente en fruit. Dat is een beetje aan, uh, aan het vorige bericht uh, gecorreleerd. Ja, alsof het iets uitmaakt wat 80% van de bevolking wil. Uh, t, uh, het referendum is al afgeschaft, dus. Uh... Ja. <laughs> nou ja, de, deze komt uit Metro Nieuws. Daar komt deze link van. Maar het zal wel uh, van iets anders komen, gekopieerd zijn, maar. ...hebben de enquête gehouden en er blijkt uit dat 80% van de Nederlanders... ...die vindt dat het btw-tarief moet worden verlaagd om gezonde voeding aan te jaren. Het, uh, ja, het, het, alsof, alsof het belangrijk is wat 80% van de bevolking vindt. We weten sinds dat raadgever het referendum dat, dat het zich geen bal kan schelen wat, wat de bevolking vindt. Misschien kan dit een roep des volks zijn, hè? <laughs> nou, ja... De... De Roep des Volks is iets wat zij hebben aangejaagd. En als ze dat niet zelf aanjagen, dan hebben ze niet een kant-en-klare oplossing voorleggen. Klaren... Uh, dus ja, pakt dan je wat... eerst van, iets, iets van iemand af. En als dan uh, die persoon heel erg protesteert, dan geef je het terug. En dan zeg je: Nou, ja, dat is toch wel heel goed van ons, hè? <laughs> ja. ja, dat kunnen ze altijd doen. Maar ik, ja, ik denk dat, uh, dat ze dit niet gaan terugdraaien. Langzaam, want gaan al die BTW-tarieven allemaal naar één hoog tarief toe, lijkt me. Ja. En Dit, pa dit pakt zoar, uh, de armste mensen natuurlijk het hart, want die geven een groot gedeelte van inkomen aan voedsel uit en aan verwarming. Dus die, die, vooral de armeren die krijgen het hart voor hun kiezen, denk ik. Omdat die, uh, ja, die, die zien keihard die energierekening uh, terug en die voedselrekening omhoog gaan. Mm. Ja, als je, ik vind wel een, een, een leuke opmerking om hierbij te maken, of tenminste een perspectief wat veel mensen niet zien de... ...kele hesjesbeweging zoals die er nu is... ...dus de, de onderkant van de samenleving... ...die door deze... btw verhoging ...energieverhoging... Uh, uh, ...in de problemen komt... Uh, ...als je in een land als... Uh, ...ik noem even Bangladesh... ...omdat het wel eens voorbij komt in deze uitzending... ...dat land... ...kijk naar wat, wat zijn de mensen nou kwijt... ...qua... ...verhouding van wat ze verdienen... ...aan basisbehoeften ...zoals onderdak en voedsel... En in een land als Nederland is dat gewoon een veel kleiner uh, percentage dan in een land als Bangladesh of Egypte of Servië, omdat de mensen dus minder verdienen in zulke landen en de kosten daardoor naar rato toch een stuk hoger zijn. Dus uh, eigenlijk komt Nederland of komen de Nederlanders meer in lijn met het land, met het wereldgemiddelde. Qua besteden extra vermogen buiten hun basisbehoeften. Maar omdat we het jarenlang bovenproportioneel goed hebben gehad... ...gaan toch veel mensen klaar. en zeggen ze, ja, maar uh, ik ga er nu op achteruit. Uh, wat natuurlijk in, in zekere zin zo is, maar in verhouding met heel veel andere landen... Uh, uh, ...lopen we nog steeds in Nederland uh, zwaar. Ja, maar dit is een hele rare vergelijking. Dan ga je dus zeggen: van nou, in Nederland zijn net twee verdieners in het meest geïndustrialiseerde, meest hoogwaardige westerse land, Nederland. Ja? Mag je vergelijken met mensen in een derde wereldland? Dat slaat nergens op. Je zou In Nederland zou je als een soort ongeëvenaarde god moeten kunnen leven, omdat je in een super gemoderniseerd, gecomputeriseerd. Uh, westers land leeft. Het feit dat we ons gaan vergelijken met wat mensen in een derde wereldland doen, die zich omhoog, vanaf een berg stront en modder omhoog aan het werken zijn. Dat is bizar. Dat is, dat is de bizarre, en dat is waarin mensen zo recht boos zijn. Dat je, je geeft hier je hele leven in onderwijs en werk om, als een, Iets beter dan een derde wereldland te leven, dat slaat helemaal nergens op. Je zou hier als een soort ongeven naar de god moeten leven ten opzichte van de rest van de wereld. We de dat wordt dat ook, of niet dan? Nee, ja, kom op zeg. Dus ze klagen wel zo van die mensen die dan in zo'n ver wegland, voor maar 3 dollar per uur of zo werken, of 10 uh, dollar per dag. Nou, maar als jij al, nagaat, als jij al je indirecte lasten die je op te dure voedsel, te dure energie, te dure brandstof, als je dat allemaal van je inkomen afhaalt. En Stefan, je hebt een matig inkomen als gezin. En dan verdien je nauwelijks meer dan die mensen. Je verdient het ja. evenveel. Ja, je, leeft in een piek, je, je leeft nog in een land waar de straten nog worden gestofzuigd. En dat is, dat is misschien een beetje bijzonder. Maar je, je leeft even arm. Armer soms dan mensen in die landen. En natuurlijk zijn er ook wel landen waar het echt ja, heel erg is. Mij niet in. Maar mensen in de ja, wel. Nee, nee, oh man, man, man, man. Je bent echt wel armer. Ja, dat, dat, dat, maar dat, dat is dus de bizarriteit. We gaan naar de allerarmste, allerslechtste landen kijken. En dan gaan we zeggen, oh we hebben het een beetje beter. Nee, dat is niet goed genoeg. In Nederland... Nee, maar dat, is, dat, dat doen we niet, we kijken alleen... Nee, maar in Nederland hou kijken... je ook per dag. Als jij een dag gaat werken in Nederland. Mm -hmm. En je gaat dan, wat al die lasten die je allemaal moet gaan dragen. En je duur te dure woning. En je te dure uh, eten. En je te dure brandstof En je te dure energie. Dan heb je zo'n ja, hele lange dag. 5, Ik heb gewerkt je hebt voor mijn een een tijger. je Nee, het punt is een beetje dat als jij in Egypte woont... dan geef je gewoon een heel groot gedeelte van je salaris aan de, de essentiële aan eten uit... Om, om de volgende dag rond te komen... En het, ja. het punt is dat als je dan de broodprijs omhoog gaat, dan zie je ook daar als eerste zie je de rellen uitbreken. Ja. Omdat dat een verdubbeling van de broodprijs gewoon gelijk mensen tegen de, tegen het, uh, tegen de, honger, de honger indrijft. Terwijl ja. als in de, de mainland, broodprijs verdubbelt, dan is dat gewoon niet het geval. Uh, nee, maar ja, het, het, raakt nog steeds, het raakt nog steeds de armste het hart. Dat, dat is in ieder geval mijn punt wat ik probeerde te maken. Ja, en het, ik zeg dat het dus een armzalig punt is, omdat Nederlanders ook al een heel groot deel van hun inkomen aan voedsel... Is het omstijden. een waar punt of is het een onwaar punt? Niet een armzalig punt, maar is het waar of onwaar? Wat, ja, ja, wij zijn niet het armlastigste land van de wereld, maar dat is Dat is mijn niet... punt niet. <laughs> Wat is je punt? Ja, misschien... misschien uh, mijn, mijn punt is dat als jij een groot gedeelte van je geld aan voedsel uitgeeft... Dat dan de voedsel, een stijging van de voedselprijzen je harder raakt omdat je dan dat je maar een klein gedeelte van je. Ja, en daarop reageerde op, ik. Dat in Nederland besteden mensen ook al heel veel geld aan eten. Veel meer dan ze moeten. En dat is de armzaligheid van dit ja, punt. Aan de in onderkant Nederland... meer dan aan de bovenkant. Ja, daarom ja. Zal, daarom zullen de, zal de onderkant het hardst geraakt worden hierdoor. Ja, maar de onderkant, daar zitten bijna alle mensen. En de bovenkant, daar zitten niet zoveel mensen. Het is wat dat betreft een piramide. In, in het midden en aan de onderkant, daar zitten alle mensen. Dus als in Nederland de onderkant en de middenkant van de piramide ook al heel veel aan hun, uh, geld aan hun eten moeten besteden... ...naar alle andere dingen die veel te duur zijn, dan raakt dat bijna iedereen. En dat is het lastigste van dit punt. We, we zouden het niet eens over moeten hebben. Een huis, een dak boven je hoofd, uh, gezondheidszorg, eten... ...zou een bijzaak moeten zijn voor iemand met een inkomen in Nederland... Dat zou misschien. Ja, natuurlijk, maar het, dat is het niet, want er wordt, enorm, dag... er wordt enorm belast. Klopt. En dat is de armoede. En, daarom, de en daarover over... is die woede terecht. Dat is mijn punt. Die woede in Nederland is terecht. We hebben het ik niet heel veel niet beter. U... Ik zeg ook niet dat die woede niet terecht is. Nee, dat was het punt van Joshi net. En daar reageerde ik op. En ik zeg die woede is wel terecht, want in Nederland zou het eten, dak bovenop, het zou misschien een tiende van je inkomen moeten zijn. En de rest zou je gewoon moeten kunnen besteden. Heel veel mensen zouden er waarschijnlijk gewoon voor kiezen om minder te werken. Wat ik denk dat heel logisch is. Want heel veel mensen hebben een kutbaan in Nederland. Ja, maar mensen komen natuurlijk file opstand stappen. als ze echt tegen de, tegen de honger aanzitten. Ja, dat snap ik wel. Ja, ze zitten als die kikker in die kokende padwater. Ja, het, het, het, het gaat steeds gekker. En ja, elk jaar uh, ga je gewoon door. En je kunt nog gewoon tv kijken. Je kunt nog gewoon op internet. En je gaat een beetje door. en maar het, het is wel een armlastige situatie. En ik denk als je het wel kunt inzien, dan heb je genoeg reden om terecht boos te zijn over de situatie waarin je zit. Hmm. En, dat dat, en dat dat niet tot uiting komt, of nog niet, hè? want in Frankrijk gebeurt het al meer. Hmm. Hoeveel van die uh, flitspalen hebben ze al niet gemold? 100, 200. Ja, maar Frankrijk ja. is ook het hoogst belaste land in Europa nu. Ze zijn in Denemarken voorbij gegaan, dus daar zitten mensen het echt wel, staat het water toch aan de lippen. Maar het is ja, ook wel zo dat. Hoe groot is de afstand tussen Nederland en Frankrijk? Ja, misschien uh, dat, dat, dat deze. Dit is natuurlijk een stevige belastingverhoging, die energie en die, en die btw op voedsel. Dus dat, ja, dat kan wel als een, uh, een effect beginnen te hebben. Maar ja, ik denk dat, het, denk dat het nog steeds een, een stukje weg is. Maar. Hm. Ja, maar er zijn mensen die, die, die doen er wat ja. aan. Dat is de bond, <lacht> uh, bond voor Belastingbetalers. <lacht> en uh, ja, die hebben een rechtszaak uh, zijn ze aangespannen. Maar. Ja, helaas, vertel. Ja, het is altijd een beetje triest vind ik dat, uh, uh, dat deze bond van belastingbetalers, die gaan op, op specifieke belastingen af. En waar we er nu uh, over opwinden is het belasting op spaargeld. Want uh, dan de overheid die zegt, nou je hebt een fictief rendement van 4% en uh, daar willen wij dan 1,2% van zien. en dan. Zeggen die spaarden, ja maar we krijgen niet eens 1,2% dus we gaan erop achteruit. En ook hier zie je weer dat mensen pas in paniek raken als ze er echt op achteruit gaan. Als ze gewoon het dus spaargeld harder omlaag zien gaan door belasting, dat dat erbij komt door rente. En eh, daar, daar gaat die bond zich dan opeens over opwinden En die gaat een juridische strijd voeren tegen dat fictieve rendement. Tegen, eh, ja, dan moeten ze natuurlijk naar de overheid toe. Nou, de overheid zegt natuurlijk van nou nee, dat, uh, dat is geen enkel probleem. Want hun argument was, het is in strijd met het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Want daar staat kennelijk in dat je uh, een eigendomsrecht hebt. Uh, in, uh, in het, uh, dat het inbreuk maakt op het eigendomsrecht zoals beschreven in het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Mm. En ja, wat ze zeggen eigenlijk van, hé, hey, door, door, door die belasting gaat mijn, mijn uh, saldo erop achteruit elk jaar. En dat is dus diefstal. En het is natuurlijk een hele onzin dat al dat andere allemaal geen diefstal is. Dat is het gewoon een hele rare. Nou, proberen ze op zo'n dingetje proberen ze een succesje te boeken. Terwijl ik denk van ja. Dat euh... Iets anders mag aankleden. Want het klopt helemaal al. Heb je gezegd. Maar er wordt dus een, een, een rendement geëist van de overheid. En ze zeggen dus eigenlijk. Ik heb het recht van eigendom op mijn eigen geld. En wie zegt mij nou dat ik geacht word om 4% rendement daarop te behalen. Dat is in de, de huidige tijd, want die 4% die staat al jaren... en dat komt van het moment dat er dus op staatsobligaties 8% rente werd gegeven. En toen werd dat 4% aangehouden en dat was mak dus makkelijk te behalen... want je, je zette het in staatsobligaties en daar ontving je dubbel op. Dus toen was er niemand die daarover zat te klagen. Nu is... De rente is drastisch gedaald en is een rendement van 4% eigenlijk niet eens meer te garanderen. Al is het natuurlijk zo dat als je het in aandelen steekt, het elk jaar uh, tot op heden weer gewoon uh, lekker stijgt door de enorme hoeveelheden geld die worden bijgedrukt. Ja. Vorig jaar ook niet, geloof ik. Het, het, het, het punt wat deze mensen maken is: wie verplicht mij nu om 4% rendement te halen? Want het is mijn geld. Dus als ik mijn geld gewoon, ja. als ik er niet ja. mee wil doen. Dan is dat mijn eigen goed recht. En dan haal ik daar dus ook geen rendement. En dan hoef ik er ook geen belasting over te betalen. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk met dat fictieve rendement al verdwenen. Want ook als jij een jaar gewoon heel slecht in aandelen zit. En je alles verliest. Dan, dan zegt de overheid ook nog steeds van... Uh, nou, we houden rekening met een fictief rendement. Het werkelijke rendement is, is volgens hen niet meer van toepassing. En het ja, argument is nou te, hier tegen. Dat is ook wel leuk te zeggen van... Nee, het zou pas diefstal zijn. Als... Er geen enkele investering is, geen enkele beleggingsvorm die geen 4% haalde. Dus alle mogelijke beleggingsvormen moeten onder de 4% zitten en dan pas is het diefstel. Want anders had je gewoon die ene moeten kiezen die wel boven de 4% staat. <laughs> en dus ook investeringen vastgoed, aandelen, dus ook, ja, sorry, de flappycoin, die ging dit jaar met 6% vooruit. Dus nou, u had alles in de Coin kunnen beleggen. En dan had u prima die belasting erover kunnen betalen. En ja, dat u dat niet doet, dat is uw, uh, dat is uw probleem. Ja, het, is, het zijn natuurlijk allemaal belachelijke, niet-principiële, onzinne argumenten. Alle belasting is diefstal. Het is gewoon allemaal pistool op je hoofd en inleveren maar. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat je daar zinvol over kan zeggen. En ja, waarom, waarom ze dan denken hier meer kans te maken dan bij iets anders? Ja. Ik heb nog even opgezocht bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens wat dat uh, eigendomsrecht inhoudt. Ik heb nog niet alle protocollen doorgelezen, maar ik mm -hmm. heb even, even een controle F gedaan op eigendom. En ik kwam bij uh, artikel 1, bescherming van eigendom. En dus, dan zie je al een, uh, ja hier krijg je libertariërs jeuk van. Uh, <laughs> ja, ja. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op ongestoord genot van zijn eigendom. Uh, aan niemand zal zijn uh, eigendom worden ontnomen, behalve, nou dat komt het jongens, ja, ja. in het algemeen belang. Ja. <laughs> en onder de voorwaarden voorzien in de wet en bla bla bla bla bla. En uh, ja, ik, ik kan nog zo even doorgaan. Maar, uh, ja. nee, maar dit stond ook al in de aanhef, uh, ook als van, van zo'n contradictie. Er wordt beschreven het recht op eigendom en bewegingsvrijheid. En een algemeen verbod op discriminatie, wat eigenlijk al een, een, een, een, een, ja... Tegen eigendomsrechten ingaat. Ja, precies, want als jij een café hebt en je wil gewoon geen negers in je café of andersom, je, je wil geen blanken in je café, ja, dat, het is jouw eigendom. Weet je wel? Dus, ja, dat ja, is al is... een inbreuk toch. Ja. ja, nou maar, ja. Kijk, de hele, dat de hele Europese mensen, de ver verdrag van de rechten van de mensen, belachelijk. Er staat bijvoorbeeld ook in, slavernij is niet toegestaan. Ja, dat staat er ook zo onder. Behalve <laughs> als je ja. in de gevangenis uh, doorarbeid moet doen of dienstplichtvelden die anders dat is een rijtje van dingen. Het valt allemaal in belang. Het, uh, ja, het, het, het afnemen van leven is geen. Uh, je mag niet mensen hun leven afnemen. Tenzij dit door een rechter bepaald is, uh, de doodstraf toch van toepassing is. Uh, nou ja, en of, of de politie probeert iemand neer te schieten die probeert te uh, vluchten uit een, uit een uh, gevangenis van de, van de overheid. Ja, ze staan allemaal mits en, en maar in. En uh, ja, ze hebben er helemaal niks in. De waarheid is gewoon wat ons wordt verteld dat het is. Ja. Maar, haha, kijk, als het aan de christenen had gelezen, <laughs> <laughs> Ja, hun interpretatie van, uh, van het heilige... Algemeen belang. Van geld ja. voor het algemeen belang is. <laughs> nou ja, van het heilige boek uh, waar ze in geloven is dat er uh, bommen gegooid moeten worden op die verdomde heidenen daar in Syrië. Oh, Want ze ja. willen meer, uh, ja, meer militairen naar Syrië. Het dus, ja, zijn eh, geen heidenen denk ik. Hè? Ja, ja allemaal moslims toch daar. Ja, maar heidenen dat zijn... Uh... Ik ken niet, niet alles wat niet christelijk is, is heiden volgens mij. Oh heidenen. ja, nee, de onbesneden. Hè? Ja, de moslims zijn ja Nou, volgens mij dat niet eens. Het is gewoon alle monogamie. Dat, is, uh, ja, dat, zijn, dat zijn geen heidenen. Heidenen zijn meer een soort gelovers of... Uh, Ah, eigenlijk, eigenlijk vanuit de, de, de, het woord zoals het in de Bijbel gebruikt was, was het dan uit het perspectief van de joden. dus Iedereen die geen jood was eigenlijk. Ja, dan zal dan ook een beetje een draaier gegeven moeten worden. Ja, ja, ja maar dat, dat, dat zijn, uh, <lacht> religies zijn ze daar heel goed in. Hè? Dit ook, ik weet niet hoe ze dit willen rijmen met hun uh, heilig boekje, maar ze zullen ja, nee, vast wel iets vinden. Ze zeggen dus dat om, nu Trump zich terug, terugtrekt, moet een Nederlandse strijd opvoeren. <lacht> het initiatief van de Coalition of the Willing. En dat heb ik al eerder gehoord, die Coalition of the Willing. Volgens <laughs> mij was het toen ook een grote leugen waar de Coalition of the Willing uh, voor volgt. Ja. Uh, maar ik las ook vandaag dat er van de zes trouwjagers die Nederland in Jordanië had om ISIS te bombarderen, dat er al vier zijn uh, teruggekomen. Hm. Dus uh, wat dat betreft doet de Nederlandse regering gewoon hetzelfde: oké, okay, Trump uh, houdt ermee op, wij kappen er ook gelijk mee. Ja. Ja, dit is toch ook een jaar geleden of zo dat ze dat, ze dit, dat laatste plaatje al veroverd hebben op dat IS en dat het eigenlijk toch al een beetje, ik kan het helemaal verkeerd hebben hoor. Ik zal ook eerlijk toegeven dat ik het helemaal niet volg wat het dan allemaal op dit moment in zich afspeelt, maar ik dacht dat het vechten toch al wel een beetje voorbij was. Ze hebben ook een hoop van die lui laten ontsnappen natuurlijk, want het rare deed zich voor dat ze, dat ze ISIS steunde in, in Syrië om tegen Assad te vechten, maar dat ze ze bevochten in Irak. En dan kreeg je gewoon dat hele raar geval dat die, ja, die laren natuurlijk die contacten met elkaar. Dus dat ze eigenlijk hun, hun eigen oppositie zaten te voeden. Ja, en voor, ik heb ook verhalen gelezen dat er dus gewoon uh, mensen inderdaad, uh, die konden dan vluchten. Omdat dat eigenlijk gewoon uh, ja. de vrienden van gisteren waren. En dan moest de stad uh, moest, moest van, van eigenaar wisselen, om het zo maar te zeggen. Maar dan lieten ze die de nee, strijders lieten ze gewoon weggaan. gaan. Ja, en gewoon in een kolonne door de woestijn heen. Dus daar hadden ze gewoon, als ze hadden gewild, hadden ze zo een eind aan kunnen maken. Maar ja, het waren eigenlijk vriendjes tegen op. Assad. Die pikken ze dan weer op en dan maken ze daar weer een andere naam van. En dan kan het gewoon weer een bondgenoot worden. Ja. Die klinkt <lacht> daarover, maar. Echt kapitalisten. Hetzelfde wat ja, er in... Hij heeft gewoon vullen, hè. <laughs> Hetzelfde wat er in 1984 gebeurde eigenlijk, hè? dat de vijand steeds veranderde. En zelfs midden in een speech veranderde de vijand dan van de een naar de ander. Ja, nee, dat zijn gewoon mensen die, uh, die weten gewoon uh, hoe ze die markt daar moeten bedienen. En dat is uh, een grote uh, all you can eat, uh, want er gaat heel veel geld gaat erin. Dus er zijn allemaal mensen die wel allemaal graantje van meepikken. Misschien hmm. zijn het wel mensen die eerst uh, daar prima leefden en dachten van, nou, als ik in deze business ga, dan kan ik uh, flink cashen. Maar de reden dat de ChristenUnie zich hier druk over maakt, is dat, dat het er nu natuurlijk naar uitziet dat de Koerden, en dat zijn christenen, dat die de, de sjaak zijn. Want uh, ja, die Koerden werden natuurlijk gesteund door, gesteund door de Amerikanen. En ja, toen, uh, als, als de Amerikanen zich terugtrekken, dan gaat uh, Erdogan waarschijnlijk, want die vindt alle Koerden terroristen, dus die gaat dan de grens over om de Koerden een stukje klein te maken. Aan de andere kant komt Assad eraan. Dus die worden aan alle kanten een klem gezet, die Koerden. En dat, ja, omdat we christenen zijn. Uh, en dat zeggen ze ook. Uh, het draait om afschrikking, zodat Turkije de Koerden niet zomaar kan aanvallen. Dus dat is, dat is waar, waar het zijn om gaat. Zijn hun geloofsgenoten willen ze verdedigen. Dan moeten net als de SGP, hè, die dan op eigen initiatief een crowdfunding doet, moet ze misschien ook daar een soort christenunie-divisie oh, ja. heen sturen. Maar ja, maar ja, ik denk dat het een hele goede. Dat zou ook gaan steunen. Zijn. Daar zou ik ja. wel een bij willen dragen. Oh, oh, oh. Dus, uh, ja. Ik vind dat christenen die elkaar gaan beschermen in Koerdistan tegen de Turken... Dat, hmm. nou, dat ben ik wel. Als ze het gewoon zelf doen, daar zou ik wel achter staan. Ja, en ik denk dat ze ook geen wapens nodig hebben. Want als je gewoon goed bidt, dan uh, denk nee, je wel dat Nee, ik verwacht van de christenen wel iets meer praktisch. Ja. Uh, <laughs> Dus de SGP ja, is dit ook. maar meer. Alleen ja, dat, bidden. Dat alleen bidden, bidden, bidden tegen de Turken dat ze dat wil niet zo. Ben ik <laughs> nou. Dat hebben ze letterlijk in de kruistochten ook gedaan, toch? Maar ik denk <laughs> dat de, de Turkije hebben de verkeerde God, dus op zich die kunnen bidden wat ze willen. Die krijgen geen steun, terwijl de nee, nee, christen klopt. hebben de goede God, dus dan ja. denk ik dat uh, God dat gelijk... Uh, <coughs> Gelijk even duidelijk Juist. maken in die Turkischen. Het probleem is dat er nog niet genoeg is gebeden, eigenlijk, begrijp dat ik door, ja. Ja. Ja, dat, dat, ja, daar kan ik niks aan doen. Ik weet niet. Mijn, ik, heb, uh, ik heb maar weinig hashpower bij God. Als dus. <laughs> een cloud miner moet je in kunnen komen, denk ik. Ja, maar dat, uh, ja, dat is, ja. zeg ik altijd: block rejected krijg ik. <laughs> Ja, dit vind ik ook een mooie zin in het artikel. Voor ons staan er andere belangen op het spel dan voor de Amerikanen. Als het Koerdisch gebied valt, kan dat tot nieuwe vluchtelingenstromen richting Europa leiden. En als IS zich herroepeert, ontstaat er een uh, opnieuw aanmokkelijke bestemming voor Europese jihadgangers. Nou, ten eerste denk ik: van waar maak je je nou zorgen over? Als, je, als het er een bestemming is voor Europese jihadgangers, dat is mooi, dan ben jij er vanaf. Laat die, laat die uh, Europese jihadgangers maar weggaan. En. En hoe kan je nou tegelijkertijd zorgen maken over immigratie eh, en niet over emigratie van, van uh, djihadgangers? Ik zou zeggen, als je dan een hekel aan mensen uit het Midden-Oosten hebt, dan moet, je, dan moet het juist heel fijn zijn als er een hele hoop djihadgangers hier vertrekken. Een emigratie van djihadgangers lijkt me dan een plus. Ja, ik snap wat je zegt en ik ben het eens. Ja. Maar, uh, ja, er worden ook andere middelen ingezet, hoor, wanneer een land in nood is. Bijvoorbeeld een uh, nieuwe boyband. Oh, man. Die, uh, ja, die wordt uh, ingezet als wapen tegen de Brexit. Ze heetten de Breunion Boys. En die gaan op tournee langs Engelse pubs. Oh, man. Echt. <laughs> <Ja. laughs> Moet ik even een stukje laten horen? Ja, laten we een stukje horen. <laughs> Dat is een niveau van zongfestival. Uh wish Ne me Ne me I cannot believe there's yet the end. Oh no, I still feel your love inside me. I still sing your words I make a wish as your star falls Oh your voice paints my heart Your mirage fades away Your choice turns my skull. Okay, bedankes. thank you yeah, Thank you, a little fine There's always been a sea between us oh, We used to say <laughs> it together <laughs> But you're <just> leaving <laughs> now we're falling oh, apart <laughs> Top jongens, we come back, come back, we come back to us, it's not too late to turn come along. We come back, come back, we come back. I promise we can change, can we make you change your life? Die achterhoort nu echt een beetje vals. <laughs> we cannot now. Peter, zo is het genoeg hoor. <laughs> In het refrein hadden ze beter gewoon stee kunnen zingen, dat, kan, dat klinkt veel mooier, denk ik. Wat rustiger. Stay, stay, something like this. Yeah. Staan ook met hun voeten in het water dan. hè. Oh wow. Ja. Uh, Ik zie hier ook al een ja. video dat ze bij een talkshow zijn. Het is ja. ook een beetje een multicultureel groepje, of niet? Ja, ja behoorlijk. Ja, perfect. Fijn. Uh -uh. ja. Goed zo. Ja. Dus. <laughs> maar waarom willen, ze, waarom willen ze zo graag blijven? Wat voor. Nou, dan moet je het artikel even lezen, want dan wordt het nog hilarischer. Dit is niet een initiatief vanuit uh, Groot-Brittannië zelf. Oh. Het is van een Nederlandse vrouw die ergens in de VS zit en die, uh, was, ja. zo die was zo geschokt. Okay. <laughs> Geschokte mensen. Ja, ze Hij heeft 11.000 deed... euro van haar eigen geld ingestoken. Dus ja. het is ongeveer een boorband van 11.000 euro. <laughs> zo zien ze er ook uit. <laughs> <laughs> zo klinken ze ook, hè? <laughs> Ja, dat is, het zijn vijf jochies, geloof ik. Dus Het zijn uh, dus twee Mannen. 2000, uh, ja, 2000, 2000, 2000 man plus duizend euro aan een uh, videocamera of zo. <laughs> ik heb wel eens betere muziek gehoord van een minder budget. Dat, dit komt dus niet eens uit Engeland, hè dit. Het is gewoon iemand van buiten uh, Engeland, die maakt zich hierover druk. Ja, maar waarom willen die mensen, ik, ik, mensen maken zich zorgen over en dan sommige mensen willen blijven, maar waarom? Wat voor, wat gebeurt er als ze blijft? Wat, wat denken ze dan dat ervoor? Waarom dat beter is? Wat ja, dat voor, is ook maar, het, die, uh, het is weer zo'n probleem waar mensen worden verteld zich problemen over te maken. Je hebt nou al een Je hebt al drie verschillende. Uh, groepen die, uh, of bedrijven die zich bezighouden met Brexit. Uh, ik ken persoonlijk een Brexit manager bij een bedrijf. <laughs> die uh, moet zich met Brexit-zaken bezighouden. Het is, het is net iets als Y2K. Mensen raken zich, maken zich gewoon op, zich op over dingen die er gewoon, gewoon totale onzin zijn. Als je, als je gewoon de, de grenzen voor, voor producten openlaat, dan is er niks aan de hand. Ja. ja. Ja, het, het, de, de moet er moeten gewoon, als, als, tenminste zo zie ik het, als dat, dat, dat, dat uh, Verenigd Koninkrijk eruit gaat, moeten er gewoon voor heel veel dingen nieuwe regels komen. En, en uh, dat is een, een, een enorme berg werk die alleen maar uh, geld kost, om het zo nee, maar te nee, zeggen. Ik zou, je zou, je zou gewoon kunnen als, zeggen: er moeten nieuwe regels voor komen, ja. Ja, omdat je uit de EU bent. Dus je, je hebt hier niet meer dezelfde regels. Want anders dan zou je wel in de EU moeten zitten. Zij hebben er ja. om eruit te gaan. Zelfs dan kan je zeggen van... Uh, nou, we doen gewoon dezelfde regels als de VS. Oké. Okay. Nee, dan, dan moet de EU daar wel mee akkoord gaan. Ja, ja, ja maar dat is het ja, hele. dat is Ik een beetje het te... punt, ja. Ik heb waarom wil de EU, de, de EU daar niet mee akkoord gaan? Je nou, krijgt dat het ook inderdaad dat het gevoel... gevoel... dat het de grootste nadeel is... is de onwelwillendheid van de EU. Om het makkelijk te maken. ja. ja. En dat, okay, dat dat het grootste nadeel is van de brexit voor de Britten. Dit is een liquidatie. Zeg maar Iemand moet op het doorsplein met tomaten bekogeld worden. En het moet, het moet gewoon duidelijk zijn dat het veel pijn doet. En het moet gewoon elke dag wordt het uitgesleept in het nieuws van deze brexit en deze brexit-talenten. En dit probleem. Het wordt gewoon de hele tijd in leven gehouden. En, en uh, ja, het is alleen een probleem, omdat ze er een probleem van maken. Maar het, het hoeft helemaal niet. Nee. Maar ze maken er een probleem van, denk ik. Oh, het moet een voorbeeld zijn. Het moet duidelijk zijn, dit gebeurt er als je uit de EU stapt. Kijk, ze zijn nu nog aan het huilen. Al hun tanden eruit geschopt. Is ja. Dus, uh, ja, voorbeeldje. Ja, dan hebben we nog Juncker. Juncker noemt de kritiek van EU-leiders op Europese grensbewaking hypocriet. Ja, hij hoorde de roep des volks. En hij zegt gelijk, ja, uh, ze hebben 10.000 extra hebben Ze hebben uh, plannen gemaakt voor 10.000 10 nieuwe grenswachten in, in 2020. En uh, nu zeggen diezelfde landen opeens dat, hun, dat we hun soevereiniteit aantasten. nu is het natuurlijk wel zo dat landen zeggen niks. Dus hij heeft het waarschijnlijk over regeringen dan. Of over, mm -hmm. uh, over regeringshoofden, buitenlandse zakenministers. Het is grappig zijn als land begon te praten. Ja. en uh, wat, ik wel, wat ik wel mooi vond, aan, hij had de uitspraak Europa kan zo niet gereerd worden <laughs> dus eigenlijk zegt uh, hij van dat gezeik van die landshoofden daar, daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben zo kan ik niet regeren stond in diezelfde alinea ook niet weer zo'n vergelijking naar alle oorlogen, dat het of ik moet kunnen regeren, makkelijk. Ja. Wordt het wordt weer ja, ja. een oorlog waar iedereen doodgaat. Daar, daar eindigt het inderdaad oh, mee. Hij oh, ja, zegt eigenlijk, als ik niet regeer, dan gaat het een oorlog worden. Dus, uh, als ik maar zin niet krijg, dan zorg ik ervoor dat jullie allemaal doodgaan. Oh, ik wil even bloed, precies, oh. precies zeggen wat hij zegt. Je hoeft alleen maar naar de oorlogsbegraafplaats te oh, gaan... Ja. om te zien oh. wat het alternatief is voor Europese integratie. Dus hij zegt, ja, of... Of er moet geïntegreerd worden onder mijn dictaten. en Onder mijn hele lange regelboeken over olijfolie in restauranten. Of, ja, of uh, we gaan weer terug naar oorlogsbegaafplaats. Uh, Terwijl Hitler was ook voor Europese integratie. En, dus ik, uh, ik snap ja. niet uh, ja. uh, hoe dat een voorbeeld kan zijn. Je zou hem gewoon moeten helpen. Als je Hitler gewoon had geholpen. En ja. waar, want volgens mij dat echt dat massaal afslachten van de Joden. Dat was ook pas... Toen het wat slechter ging met dat land. Dat was niet in 1939. Toen was het, was het al niet heel fijn voor die mensen. Maar toen werden ze nog niet per miljoen doodgemaakt. Nou, het vast. ging al vanaf het begin uh, heel erg hoor. Ja, nee, dat uh, inderdaad de End uh, dat was uh, in 1941 uh, uh, rondgemaakt. 41 ja. oh. Of 42. Ja, dat is 42 meer. Sneller dan ik dacht. Ja. Nee, want je hebt ook best wel landen waar uh, die gewoon hebben onderhandeld. Als Bulgarije, daar is geen één jood uh, uitgeleverd. Ja, ik kom ja. dankzij de koning misschien ook andere mensen. Maar... Ja, dus uh, de, waarschijnlijk uh, in ruil voor geen oorlog had je best uh, kunnen onderhandelen over het, voor het leven van alle joden, denk ik. Als uh -huh. dus, uh, Amerika had gezegd, nou we hebben een gigantische industrie. We kunnen of uh, een leven lang met jullie in oorlog blijven. Of we zorgen gewoon dat jullie niet te veel slachtoffers maken. En dan hadden ze misschien ook... Uh, kom maar hier met die arbeidskrachten. Ja, ja, dan dan had je had je, ja en al die intelligente mensen... Nou. En uh, ja, dan hadden ze misschien ook het Oostblok kunnen redden van de Sovjet-Unie. Nou, er waren heel veel andere routes mogelijk, natuurlijk. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel een heleboel plannen tot Europese integratie Napoleon en de Spanjaarden hebben, hebben geïntegreerd. De uh, ja, Romeinen gaat... ook, toch? Romeinen ook, ja. ja de Romeinen hebben ook. <laughs> ja, Romeinen ja. Hebben ook... Ja, het gaat altijd weer fout, hè? Ja, hadden ja, dus zelfs Turkije erbij. Ja. Is het is alleen dat ene kleine dorpje in en dat lag door. Toen is het helemaal ja, en, misgegaan. En, en, <laughs> en Friesland niet. Friesland was ook fijn. vrij. Uh, ja, Galex maar die was boven Rijns, hè? Ja. Galexit was dat waarschijnlijk. Ja, dat ja, ja, was gisteren ook niks. Die hadden ook een soort reunion boys, waardoor was die ene part. Die ene part. Ik had altijd in de boom gehangen. Ja. die begon te zingen. Ja. Uh, ja, goed. Ja. Zegt Dronkenjonker het nog meer? Hè? Nou, hij zegt dat hij vindt het hypocriet uh, Want hij hoorde de roep des volks om uh, meer grensbewaking. En hij begon gelijk allerlei uh, gewapende mensen uh, en uh, geuniformeerde mensen aan te nemen. En uh, toen schrokken diezelfde uh, landen opeens van. Nee, hij zegt: hoor eens, uh, wat, wat wil je nu? Uh. En op zich heeft hij daar wel een punt zo trouwens. Want je, je kan gewoon zeggen: ja, die, die landen moeten. Ja, wat, heb je, wat heeft het nou voor nut om te vragen aan, om. Uh, om de EU iets, überhaupt iets te vragen. Zeg. Dat, uh, ja, je krijgt toch nooit wat je wil hebben. Zodat er een eeuwig pijnpunt blijft ontstaan. Waar ze meer macht naar ze toe kunnen trekken. Om het misschien uiteindelijk in 2040 wel te bereiken. Of ja, als het dan met 100.000 grenswachten nog niet lukt. Misschien in 2060 met 300.000 grenswachten. Ja, over grenswachters gesproken. Gaan we heel even naar Suriname toe. <laughs> Alleen ontslag van alle douaniers kan corruptie bij het douanekorps in Suriname oplossen. Dat zegt een uh, ex douanier mm -hmm. En die, uh, die zegt dat het daar behoorlijk corrupt aan toe gaat. Dat, om even het uh, artikel in de noten op te noemen. Het wordt ook weer tegengesproken door iemand. Die voorzitter die de is van de, uh, ja, voorzitter van de douanebond Die herkent zich niet. Nou ja, et cetera. Ja. Oh, en die mensen worden maar... koek, koekjes genoemd. Want de uitgediende gediende die zelf zegt geen koekje te zijn. <laughs> dus dat, <laughs> ja, de libertariërs die zeggen eigenlijk dat corruptie bij dat soort mensen is goed. Hè? Bij de douane en bij de politie. Want uh, Walter Blok heeft daar ook wel een, een, een verhandeling over geschreven. Omdat als je een douanier hebt die niet corrupt is. Die laat gewoon nooit geen roederen door. Als je daar komt met je zaden en... En hij is rood, dus dan op de lijst van verboden kakkerszalen, dan kom je er niet doorheen. als dus je blijft... een tientje in je paspoort hebt. Maar als je een tientje in je paspoort hebt en het lukt wel, dan, dan is eigenlijk is dat een betere situatie dan dat de uh, douanier onontkoopbaar is en dat je gewoon ook met een tientje er niet doorheen komt. Ja. Want anders Jij, noemde, wel... Jij noemde wel eens het voorbeeld van de Sovjet-Unie met al die, uh, die zuiplappen daar bij de grens. Uh. Ja. Ja, ja, dat werkte eigenlijk beter zo. Dan, ...dan dat ze echt heel integer zouden zijn en, en iemand zouden toelaten. Ik ben, kon zelf ook een keer uh, Singapore niet in, waar ze enorm rechtschapen uh, mensen hebben... ...die totaal niet corrupt zijn aan de, aan de grens. Omdat mijn, douane nog, of mijn pas nog maar, paspoort nog maar vijf maanden geldig was in, de, in plaats van de vereiste zes maanden... Als je dan bij, bij uh, Indonesië of bij Thailand of Cambodja komt of zo, dan hoef je inderdaad alleen maar wat geld te betalen. En dan kijken ze de andere kant op en dan is het geregeld. Ja, ik bedoel, integriteit bij ambtenaren zegt alleen maar dat hun prijs heel erg hoog is, hè? Ja, ja. Uiteindelijk ja. ja, is er wel ja, dus een prijs dat ja. ze zeggen van. Oké, ja, uh, okay, ja nee, nee, nou valt er wel een za uh, te handelen met ons. Maar het probleem van de voorgestelde oplossing is waarschijnlijk. Dat na het ontslaan van al die mensen, dat hij ook weer nieuwe mensen wil aannemen. Ja, ja dat gebeurt. Ja. Ja, zelf... aspect van de oplossing waarbij het wordt gewoon wordt afgeschaft. Dat is op zich uh, een nog veel libertarischere oplossing. Ja, nou ja. ja. natuurlijk een belachelijk idee, want waar ga je dan nieuwe mensen recruteren? Dan kom je natuurlijk toch gewoon weer in dezelfde samenleving terecht waar die anderen in vertrokken zijn. Alsof ja. je. Ja, dus het is allemaal uh, onzin dat dat beter zou kunnen. En dat is maar goed ook dat dat niet beter gaat. Dan is het tenminste nog gewoon handel te drijven. Precies. Ja. Maar deze man is eigenlijk net zoiets als de bond voor belastingbetalers, dus weet je wel. Die doen een beetje aan symptoombestrijding, maar ja, de kern van het probleem, ja, dat, dat wordt ja. niet aangepakt. Ja. Um, ja, we hebben nog meer berichten. Ja, nog meer fake nieuws uit de der Spiegel. Ja, vorige week hadden we het over de Spiegel, een Duits blad, en daar was wat fake nieuws uh, naar boven komen drijven. Maar uh, ja, dat was nog maar het begin. Nou, ja, er zijn er nog een, uh, nog een paar uitgeknikkerd. Nou ja. dus uh, de, de, Je had al die. Uh, ul, uh, of, nou heb je nog Ulrich Fietscher en de editor-in-chief Matthias Geijer. De chief editor, die zijn suspended. Beskorst. Uh, ja, totdat de interne commissie zijn uh, onderzoek heeft ja, afgerond. Dus uh, ja, het is een beetje, een beetje vreemd. Die hadden ze al eerder, de superstar journalist uh, Klaas Relootjes. Die uh, 14 artikelen gefalsificeerd. <laughs> en, uh, hij heeft er een paar prijzen voor gewonnen. Voor meeslepende artikelen met mooie titels. Maar zoals de, de, ambassadeur, de Amerikaanse ambassadeur al zei. We, we zijn... We are concerned that the leadership of their spiel encourages this form of reporting. And that the reporters appear to deliver what the leadership wants. Ja, wat, dat lijkt me ook wel het geval. Zij, en niet alleen de leadership. Maar ik denk dat ook... de, de ja, ...de lezers gewoon wel... ...graag dat soort verhalen horen... ...en de, dat ze eigenlijk ook niet zo... ...ja, de, de journalisten denken van... ...nou, daar kan ik mee scoren... ...dus dan, ja, als, het, als het de realiteit het niet toestaat... ...dan verzin ik maar wat. Dat is wel een serieus uh, iets. Gewoon die vraagt wij draaien. Nou. Ja. Ja, kunnen we er verder over zeggen? Ik denk hetzelfde als wat we vorige week hebben gezegd, hè? <laughs> Alleen dat het zich ietsje uitgebreid heeft. Ja, ja. Ja, ze ja, zullen we vast nog wel meer volgen, zijn Een me-too onder journalisten. ja. Dat al die jullie zeggen, ja, wie heeft er nog meer gefraudeerd Me too. Ja, je had toen ooit zo'n uh, onderzoeker op de Nederlandse, een van de Nederlandse universiteiten die toen. Maar uh, die allemaal onderzoek uit zijn duim zo. Ik weet het ja. Uh, uh, uh, maar een man uit Tilburg. Ja, en die is nou weer aan de bak, hè? Oh, dat is. <laughs> Waar? Oh, dat zou ik weer even moeten opzoeken. Ik weet even, even, even niet hoe die man heet uit mijn hoofd. onderzoeker was een universiteitsdocent. Ja, ja, universiteitsdocent, zeg ja. Maar in dit artikel wilde ik nog zeggen, want ik was vorige week. Ik heb af en toe met mijn internetjongens zo'n drama had het, Maar in ieder geval, ik was er vorige week maar half. Ik heb hem trouwens uit Diederik Stapel. Oh ja, ja die naam die komt wel bekend voor. Ja. Uh, het is een beetje in de, in de lijn van de, de, de, de Dieselgate. Hè, dit. Dat is ook gewoon, we willen dat die auto's zuiniger zijn. Nou ja, we, we maken een klein computerprogrammaatje voor, waardoor het dus allemaal net iets leuker uitziet. En uh, ja, dat is met, met dit soort verhaaltjes schrijven ook denk ik. Je probeert gewoon uh, je best te doen inderdaad en, en, het, en het verkoopt. Dus we willen het allemaal graag lezen. En ja, de vraag is in hoeverre dat iedereen uh, er echt schuldig aan is. Of dat ze gewoon denken van we doen het op de goede manier. Want dit is, uh, we kijken naar deze cijfers en die worden positiever. En daarom zijn we goed bezig. En ook ja. ...maatschappelijk uh, moris, om het maar even zo uit te drukken, verandert... ...en die, die, die getallen blijken ineens niet meer zo belangrijk te zijn... ...ja, dan moeten er ineens een paar mensen vertrekken... ...maar of dat die nou willens en wetens de boel heeft verlopen bedommeren, dat... Uh, ja. Ja, je ziet het bij de wetenschap ook gebeuren... Hè? ...dat ja, waar is onderzoeksgeld beschikbaar wordt dit en dat... ...en dat resultaat willen we eigenlijk uh, horen... En ja, ja, men zit te vissen naar welk, ja, wat, uh, ja, wat komt het best bij mijn uh, opdrachtgever over. En dan lullen we daar wel naartoe. De klimaat, de klimaat, uh, de, de klimaat uh, gebeuren, hè? Of, ja. Of, ja, ik denk dat dat daar... 97% van de wetenschappers zegt <laughs> dat, ja, oké. Okay. Nou ja, dat klopt ook al niet, hè, want dat... Dat is, uh, en, en, dat, en 90% van de tandarts poets met <laughs> ja, ja, Dat is, is een idee. Ja. Nou, bent, zijn de mensen nog benieuwd wat uh, Diederik Stapel tegenwoordig doet? Ja. Uh, nou, onder andere, hij is, uh, op zijn website, heeft zijn eigen website. En daar valt te lezen dat hij zich aanbiedt als, nou komt het jongens. Hij is uh, beschikbaar als strategisch adviseur. <laughs> een coach, medewerker, vragensteller en mee en geestschrijver. Mm. Ja, uh, Denk ik dat hij voor iemand anders een boek schrijft? Webredacteur, uh, uh, geestschrijver. ja, uh, mm. een uh, spreker. En uh, hier staat ook nog dat uh, hij aan de bak is gegaan ergens bij een uh, verslavingsinstelling. Roder Sanna in Oorschot. Hier staat dat hij, hij was een voormalige hoogleraar. Hij is zelfs basispsycholoog. Had hij aan de bak? Goed, ja, dan gaan we maar even tot zover dan Diederik Stapel. Uh, hij valt in te huren. Zal ik het e-mailadres nog even noemen voor mensen die geïnteresseerd zijn? Dat is uh, info-apenstaatjediederikstapel.com. En wij worden niet gesponsord. Dit biertje heb ik uit eigen zak betaald. Hij kan misschien uh, een romans schrijven, een fictie. Ja. Een wekelijkse column op het nieuwe forum. Uh, uh, uh. Goed, ja. Maar uh, China die verandert steeds meer in een surveillance staat... Het begint steeds meer op Groot-Brittannië te lijken daar. Ja, stel je voor dat je in één keer zomaar de Brief Union Boys daarover straat wordt zitten eh, <laughs> <getampen>. lopen. <laughs> ja, dus China verandert steeds meer in een surveillance-staat. En dat uh, kopt dit artikel aan omdat er schooluniformen gaan komen die de locatie van de drager monitoren. Dus oh. ik denk dat er dan een soort QR-code op je rug. En dan uh, wordt die auto... Zou het geen GPS-tag zijn? Ja, denk ik eerder. Toen viel uh, Joshi weg, uh, die is helemaal weg gemon gemon gemonitord door China. Veel te veel data. <laughs> ja. ja. zal ik maar even verder gaan dan. Want het, ja. is, uh, het is inderdaad uh, de, de schooluniformen worden, worden in de gaten gehouden. En ja, uh, ook de dragers daarvan dus. Maar er komen ook. Uh, uh, kijk, uh, camera's geloof ik of dat dat uh, ook in de uniformen zit weet ik niet, maar die gaan kijken of studenten in slaap zijn gevallen tijdens de les of te laat kwamen de kleding zou ook zijn uitgerust met gezichtsherkenning zodat studenten niet onderling van shirt kunnen wisselen <laughs> dus, uh, ze zijn er voorbereid op uh, valspelen. Ook nieuwe huizen in een grote woningbouwproject worden onderdeel van de surveillance staat, de woning krijgen slimme sloten die de gezichten van de bewoners monitort uh, het is ook bedoeld om illegale onderhuur tegen te gaan. Het gaat om 120.000 woningen die we dan slot krijgen. En het is natuurlijk ook vooral belangrijk voor oude mensen om in de gaten te houden als ze ziek zijn geworden. Dat, het dan, uh, ja, dat ze dan uh, geholpen kunnen worden. En, en ook de allerarmste zijn ze natuurlijk aan het helpen. Dus het is een en al uh, grandstanding over hun, uh, ja, het gebruikelijke manier waarin zoiets wordt Ingevoerd. Er is altijd voor worden er een paar hele lofty mooie doelen bij genoemd. Ja. Um, maar uiteindelijk is het gewoon een supercontrolemaatschappij maatschappij. Er zijn nu 170 miljoen beveiligingscamera's. Ja, dat, uh, gecombineerd met een creditsysteem. Ja. Het doel zou zijn om iedere burger binnen drie seconden te kunnen identificeren. Wauw, dat is spannend. Volgens de fabrikant van AI-brillen, LL Vision, hoeven de burgers zich geen zorgen te maken. De overheid zou de brillen alleen inzetten voor nobele doeleinden, zoals het ja. hebben we graag, graag vatten van verdachten en voor het vluchtigen. Ja, politieke vluchtelingen, zo. Verdachten ja. van het vrij vrije zijn De laatste we weer journalisten. Uh, opgepakt. Uh, ze zijn al bezig om ook uh, andere dingen herkenbaar te maken. Hè. Zoals uh, meer lichaamseigenschappen, zoals manier van lopen en dat soort zaken. Omdat er komt misschien een tijd dat mensen allemaal uh, zo'n maskertje gaan dragen. Misschien is het een soort tegenbeweging. Dat zal ongetwijfeld illegaal zijn. En dan willen ze achter de hand zo'n alternatieve manieren hebben om toch mensen te kunnen herkennen. Ja, ik denk dat ze ook uh, in, je, in, je, in je kruis een sensor moeten doen. Zodat uh vroegtijdig kunnen opsporen of jij uh, dirty thoughts hebt over iemand. Dat moet je in je kruis meten? Ja. Oké. Okay. En dan gelijk met de elektrische schokken eraan toevoeren... om je op het rechter pad te brengen. Ja, maar dan wordt dat een fetish. En dan ga je <laughs> schokken. Ga je associëren met seksueel genot. En op een gegeven moment ga je er gewoon van genieten. Ja, dat levert een hele interessante... Ja. Zo is ook bij het betalen van belasting. Hè? Sommige mensen doen het ook heel graag. Ja, dat is <laughs> ja, een soort ja, ja. Uh, beloning in zichzelf. Ja. Oh, ik heb die ingewikkelde taak weer achter mij. Dat heb ik toch maar weer goed gedaan. Ja. Zo, spelen jullie wel schaak? Nee. Hm. Ja, Niet ik meer. speel wel schaak. Ja. Ja. Je had, uh, had uh, zo'n uh, database-achtige computeroplossing, die heet Stockfish... En die kan uh, heel goed beoordelen welke posities, uh, welke zetten dan uh, goed zijn om daar vanuit daar te doen. En nu uh, vanuit Google is uh, AlphaZero gekomen. En dat is een AI die zeg maar zonder database, dus daar hebben ze niet duizend en één matches ingepropt. Maar daar hebben ze gewoon de spelregels ingepropt. Hoe, ja, hoe het moet het en hoe het moet. En die verslaat die database machine en dat zijn echt briljante games om te zien. Het is ja. heel mooi, hij heeft wel van schaak houden, en, maar hij offert van alles op, Gewoon, hij ja. offert een stuk op, waardoor die tegenstander zich eigenlijk vastzet. daarmee blokkeert hij dan, zijn. Met, dan gaat hij met pionnen van de tegenstander gaat hij de grotere stukken blokkeren, tot op een gegeven moment, ja, dan staat hij wel drie pionnen achter, maar al zijn grote stukken zijn allemaal in wijd bereik, en van de tegenstander staan alle grote stukken staan helemaal vast, die kunnen helemaal niks. En dat is heel mooi. Hij, gaat, hij kijkt alleen maar naar beweeg, beweegbaarheid. Je ziet gewoon die ene die gaat op puntentelling... gaat hij een, een set uit zijn database tevoorschijn toveren... en die andere computer reageert gewoon op... Ja, hoe kan ik maximaliseren dat ik zoveel mogelijk paden naar de overwinning heb. Nou, hij doet ook hele subtiele sets. Dan zet hij gewoon één stuk, zet hij bijvoorbeeld drie plekken verder. Dus de dekking die hij gaf, die blijft hetzelfde. Maar dan zeg maar drie, vier, vijf, zes, zeven, acht slagen verder, dat echt zet en allemaal stukken zijn uitgewisseld, staat dat ding precies op de juiste plek om dan net de winst binnen te slepen en niet uh, zeg maar naar het remise te gaan die normaal uit die, al die uh, wisselingen voor zijn zou komen Het is heel bijzonder om te zien en het is heel interessant. Hij doet, ja, het is allemaal heel kant niet intuïtief, je verwacht uit heel veel bepaalde stellingen mensen zijn ook geneigd om vaak behoudend op, op die punten te letten, maar hij doet dat heel mooi. Dus dat is heel leuk om te zien. Alpha Zero die tegen Stockfish speelt. Ik ben daar niet zo in thuis. Maar in, in, hebben de computers dus al de mensen verslagen? Omdat je nou zegt die twee computers spelen elkaar tegen elkaar. Well, computers verslaan al lang mensen. Dat is niet meer bijzonder. Met schaak in ieder geval is dat niet meer bijzonder. Maar die techniek, de technologie is heel verschillend. Je had, zeg maar, databases, dan werden gewoon heel veel analyses werden gedraaid op bestaande stellingen. En er zaten heel veel uh, stellingen en puntensystemen zaten er gevoerd. En dan ging die gewoon heel veel rekenen. En deze ja. andere die heeft totaal geen uh, spelen gekregen. Die is niet gevolg met allemaal data. Maar die is alleen maar geleerd. Dit, is, uh, dit zijn de spelregels en zo, dit is, zo win je en dit is dan verlies je. En daardoor heeft hij zeg maar, een eigen waardesysteem ontwikkeld. En dat waardesysteem hecht heel veel waarde aan mobiliteit. Dus als hij zeg maar, een stuk kan opofferen, maar daardoor ja, zelf een stuk kan ontwikkelen... en een ander stuk van de tegenstander kan blokkeren, dan doet hij dat vaak. Want hij is continu bezig om zijn mobiliteit te vergroten... totdat hij op een gegeven moment het hele bord beheerst. Zelfs als hij minder punten heeft en dan... De, ja, de overwinning niet meer kan ontlopen. Ja, ik heb die analyse ook helemaal gezien van die wedstrijd. En, uh, ja, wat, wat normaal altijd voor schaarcomputers het probleem is, dat je kan wel vooruit rekenen, maar dat soort hele lange dingen van in het begin een offer brengen om aan het eind goed voor te staan, dat is niet uit te rekenen. Dat zijn untractable problems. En het mooie is dat ja, de computers deden dat dus dan eigenlijk ook nooit. Maar mm -hmm. uh, ja, dat zie je hier dus wel gebeuren omdat hij, uh, ja, hij, hij zit inderdaad niet een puntentabelletje bij te houden. Ja, ik vind het heel fascinerend om te zien en het is ook heel mooi. En het is, ja, ik, ik, ik zat te denken van hoe gaat het nou? Gaat het nu dat zeg maar mensen door deze, uh, ja, door deze eigenlijk een soort openbaring misschien ook weer zelf hun spel gaan aanpassen? Dat je weer een soort uh, nieuwe golf in schaken krijgt? Of gaan we misschien gewoon naar een tijd toe... Waar we gewoon alleen nog maar schaak gaan observeren van AI's die heel mooi tegen elkaar zitten te spelen. Dat, gewoon <laughs> dat, het, ja, dat je eigenlijk niet eens meer mensen nodig hebt om een mooie potje schaak te kijken. Ja, of mensen gaan het kopiëren en in de praktijk. Uh, ja, natuurlijk, daar je ervan leren. Je ziet van nee, hey, ik, ik leer hier bepaalde dingen uit. Misschien zijn bepaalde grootmeesters in staat om toch weer een soort spel te ontwikkelen wat weer daarop inspeelt. Hè? Een soort. Uh, Rock, paper, scissors. Dat eens, ik weet niet of dat mogelijk is, want zo goed ben ik niet in schaak. Maar dat vroeg ik mij af. Of dat weer mogelijk zou zijn om dan weer... toch weer daarop door te gaan. je, politici, politici die allemaal mensen gaan opofferen... om hun doel te bereiken? Nou, en en dat, dat, dat vind wel ik wel ook... duizenden mensen die zeggen van... Uh, ja, dit is de toekomst van AI. Die AI die offert maar op om zijn eigen doel te bereiken. En dat, dat vind ik een hele duistere insteek. Want wat de AI doet is die offert pionnen op... Maar je zou, en dan heel veel mensen die negatief zijn, die identificeren zich dan met de pion. Maar je moet, ik, ik ben positief, dus ik identificeer mij met de mobiliteit. En ik zie de pion als de dingen die mij tegenhouden. Dus ik zie juist een hele mooie toekomst met die AI. Die helpt ons om dingen weg te nemen, die ons als mens tegenhouden. Om een veel mooiere uitkomst te bewerkstelligen dan we wij, zelf kunnen. Wij moeten eigenlijk politici en ambtenaren opofferen. Ja, ik denk dat. <laughs> Zo'n computer zou een veel betere kandidaat zijn om beslissingen te maken. Ik heb ook wel eens een argument gehoord dat, het, dat gewoon een dobbelsteen een betere kandidaat zou zijn die gewoon rolt. En dan gewoon willekeurig een, een beslissing neemt. Dat dat al beter is dan politici. Dus zou me niks verbazen dat een computer nog veel beter zou kunnen zijn. Maar nou goed, in ieder geval dus, dus de schaakspellen van Alpha Zero. Dus ik vind het heel fascinerend. En misschien, ja, ik, ja, misschien is het ook een zo dat iedereen die dat fascinerend vindt, het ook al lang heeft gezien. Maar ik vond het wel echt een aanrader om naar te kijken. Nou ja. Jongens, vers van de pers. En ook ook is weer gearresteerd. Oh jee. hij dus ja. is een uh, boekbom. Uh, hij was zijn boek uh, Freedom uh, aan het uitdelen. En uh, toen is het misgegaan en hij is gearresteerd weer. Oh, nou, waarom dan? Uh, ja, ik heb het. Ik kom net binnen, dus. Uh, oh, oké. Okay. Ik kan wel even kijken. Moet je even op zijn Facebookpagina kijken? Nou, in ieder geval, hier zat er dan om. Oh ja, er staan er wel filmpjes bij waar hij gearresteerd wordt. Ja. Maar waarschijnlijk is het weer gewoon gemierd leuk van de agent over de, de regeltjes. En dan, uh, ja, dan weet je wel wat er vanaf daar allemaal gebeurt. Uiteindelijk wordt hij in een handboeien geslagen en meegenomen. Dus uh, ja. Maar goed, hij was bezig met uh, het uitdelen van. Of tenminste, de, de brievenbussen van New Orleans. Uh, de bewoners van New Orleans uh, vol gooien met uh, gratis kopieën van zijn boekje Freedom. En uh, ja, hij was bezig met die actie. Dat mag zomaar niet. Mm, yeah, ja, kennelijk stond zijn auto niet goed geparkeerd of zo. Uh, yeah. In ieder geval het filmpje, ik zal het dan uh, in, uh, de, op de website gooien. Dan kun je het zelf bekijken. Ja, ja dan hebben we hier nog een bericht dat ons toegestuurd was door uh, iemand op het forum die zichzelf Stalin noemt. Oké. Okay. En hij had het bericht opgestuurd. hoe omzeil je een alcoholverbod als een baas? Oh, dat eilandje? Ja. Ja, leuk. Ja, nou, vertel mensen. Hij was het uh, in Australië? Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland. Nieuw ja. ja, er was een, een stadje die uh, had een alcohol in de band gedaan. En toen hebben een aantal mensen hebben, bij App een eigen eilandje gemaakt. Van uh, hout en uh, grind en schelpen en zand. En uh, ja, toen het nieuwjaar was uh, met vloed, toen zaten ze daarop te drinken. Ja. Je moet voorbij dat is dan in het gedeelte wat dan als internationale wateren geldt. Ja, dat leek me heel sterk, want volgens mij gaat dat echt wel kilometers de kust uit. Dus... Nou, misschien... Josje, vertel eens even over Met de 20, Donauk. 20-20 mijlzone, toch? bij ja. de zee. Ja, maar misschien, misschien is dit wel de grens van de gemeente waar het over ging. Dat zou logisch zijn. Ja. Je hebt ja. bijvoorbeeld ook... Uh, uh, welk eiland is dat? Uh, uh, schier, ik, oog of zo. He, daar ligt dan op een gegeven moment ook de grens ergens met uh, Groningen en Friesland. En dan kun je daar gewoon, daar kun je ook overheen dan. Ja. Uh, dan zou je in principe onder andere de wind vallen. Dus uh, Groningen zegt uh, geen alcohol. Dan zou je dus net over de grens kunnen gaan en dan mag je wel een biertje drinken. Nou, iedere landsgrens wordt vastgelegd in documenten die heten traktaten. En het ligt er natuurlijk aan wat voor land dat je hebt, wat voor grens dat er is. Want als jij aan de zee grenst, dan is dat anders dan dat je aan een rivier grenst ja. of aan een stuk land natuurlijk. Dus, dus uh, ik weet niet in wat voor uh, stad dat dit was, maar uh, het zou kunnen dat het inderdaad uh, met de gemeentegrens bijvoorbeeld te maken heeft. Maar het kan inderdaad ook gewoon uh, internationale wateren worden vanaf dat punt. Het ligt helemaal aan de situatie die, uh, die daar is, dus dat weet ik niet. Bijvoorbeeld bij jou in de buurt heb je dan de Donau, dat is dan de grens tussen Kroatië en Servië. En in ja. het midden, dat stukje, dat middelste stukje, dat is internationale wateren. Dus dan zou je bij wijze van spreken ongestoord een joint kunnen roken. In de praktijk is dat zo, maar in de, in de theorie staat dat als je op Google Maps naar de landsgrens gaat kijken, dan kom je er dus achter dat het net anders loopt. En dat is precies het discussiepunt wat er nu is. Mm -hmm. Is dat nou op het water, internationale water, want dat is namelijk het meest gangbare. Mm -hmm. uh, maar omdat dat land zo nieuw gevormd is, is dat nog niet zo... Weet je, daar worden om zoveel plekjes nog gesproken, die twee landen die zitten momenteel met elkaar aan tafel. Om dat allemaal te gaan regelen. Omdat de geschiedenis is gewoon slechts twintig jaar. Hè? Terwijl dat Nederland, mm honderden -hmm. jaren bestaat Nederland al. Dus uh, er is laatst ook een uh, traktaat veranderd, dat uh, stukje grond in mijn allereerste uitzending van Vrijheid Radio, heb jij het daarover gehad Johan, dat ja. stukje grond is sinds die uitzending uh, van België naar Nederland gegaan en dat is in... Uh, nou, ik denk dat dat twee jaar geleden geweest is in uh, nou, nee, welk stukje grond, om je me even helpen herinneren? Nou, dat is in Lim, de, bij Limburg, dus tussen, tussen Nederland en België. Oh, Ligt ja, bij Maastricht, ja, ja, ja. Ja, en dat is in, uh, volgens mij, ja, twee jaar geleden is dat geweest. Ze hoorden onze uitzending, toen dachten ze: verdomme, oeh, oh, we het even ja, snel doen. Misschien wel, misschien wel. Uh -huh. <laughs> en sowieso heet maar goed, ach ja. Uh, mm -hmm. Dus ja. op die manier, het kan, alles, het kan alles zijn, en als ze inderdaad daar dan op die manier een eilandje bouwen, dan, is het, dan kan niemand hun daar wat maken. Kunnen ze daar uh, de, de, uh, de hele haven van drugs voorzien. <laughs> ja, op in ieder geval en, een biertje drinken, dat kan ook. Dat er maar uit. <laughs> ja, nou gewoon een biertje drinken. Ja, een biertje drinken, precies. <laughs> Ja, goed, nou ja, ik, uh, ik geniet nog van mijn uh, biertje, maar uh, we zijn wel door de berichten heen. Dus we kunnen nog even lekker lang uh, gaan ouwe, door gaan ouwehoeren. Of ik kan gewoon ouwe, de afkondiging doen. Ja, ben... Daarna ben... gaan we ja. nog ouwehoeren, want we hebben nog niet over bitcoins gehouweerd, hè, Klaas? Wat nee, een teleurstelling. Dat nee. kunnen we alsnog gaan doen, maar dan uh, doe ik wel eerst even de afkondiging. Dus zal ik dat dan bij deze gaan doen? Ja, dat mag ik wel doen, wel. Ja, ja, goed, uh, dames en heren, ik wil u uh, in ieder geval de, de luisteraars van harte danken voor het luisteren naar deze uitzending. Uh, en uh, ja, de deelnemers van harte danken voor de deelnemen van deze uitzending. Uiteraard zijn we het volgende week weer en ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Ja. ja, en dan gaan we nu een half uur over de bitcoin zo horen. Op het laatste oude computer uh, zat een videokaart in. En dat was een van de eerste uh, videokaarten met Oké. Okay. Ik geloof uh, dat er iets van, ik weet niet uit mijn hoofd, misschien 24 of zo. Van die dingen zitten erin. Mm -hmm. Maar ik als Monero haalde ik 5 hash. <laughs> dus, nou dat uh, is natuurlijk niks. <laughs> 5 hash. <laughs> maar het was niet nul. En, uh, hij accepteerde het ook. Normaal gesproken heb je soms bij die hele oude machines dat hij gewoon niet eens... Uh, Iets acceptabels produceerde. Deze produceerde toch uh, vijf hash. Dus dat was, uh, nou, vond ik wel grappig. Ik denk dat, uh, leuk om te weten. Ik heb hem weer uitgezet. Zodat dus ik heel veel stok had. Ik had hem even schoongemaakt. Hij deed het nog. Maar dat was, al, dat was al een hele oude computer. Dus die videokaart is ook al 12 jaar oud of zo. Toen begon dat, mm -hmm. denk ik net. Die CUDA cores. Ja. gewoon, zitten er wel duizenden van die dingen in of niet. Ja. ja. Ik heb er eentje met drieduizenden die zo. Nou, vier, vier jaar oud of zo, denk ik. Welke ja. is dat? De Titan X. Oh, dat Oké. Okay. Ja. Hoe plaatst hij zich tegen de NVIDIA-kaarten? Is, is het een T? Nee, de ik heb hem een tijdje de... in een nice hash miner gezet. Uh, Dan mijnt hij allemaal van die, ja, die rommelkontjes, zeg maar. Rommelkontjes. Nou, hij, hij kijkt een beetje welke. Ja. Hij, hij doet een benchmark, dus hij kijkt van: Oh, bij deze hou je zo'n hash rate. Voor die uh, munt hou je zo'n hash rate. Hoeveel, uh, wat is de prijs ervan? Nou, dan kan ik daar ja, de ja. meest profitable minen En dan schuift hij zo'n beetje heen en weer. Ja. Maar dan haalde je ook maar 1 dollar per dag mee op, of 2 dollar of zo. Nou, is niet slecht. Ja. Nu haal je niet meer, denk ik. Nee, er nu nu, nu haal je niet meer, denk ik. Maar ik zat te denken: Misschien is er een hele, hele vreemde kleine coin die ik er nog mee kan minen Misschien een eigen coin. Maar dat hmm. moet ik nog wel eens uitzoeken hoe dat werkt. Als je een grotere coin mee maint, dan, uh, dan ga je nooit uh, over de uitbetaling niet komen van een pool. Hmm. Want hoe doet die lijst nee. dat? Rekent hij dat automatisch voor je om naar uh, een uitbetaling? Of moet je wachten tot je in al die kleine coin, rommelcoins uh, een uitbetaalbedrag haalt? Ja, hij deed dan, in het begin deed hij zoveel tijd. En toen deed hij alleen omdat de transactiekosten zo hoog waren toen ja. dat nog een beetje liep, toen, zei, toen zeiden ze: nou we doen het als het boven de 0,01 ja. bitcoin komt of zo, dan maar, krijg je maar het uit". best dat. veel. Dat ja, is sprake. ook met uh, Monero ook zo, ja. Ja. Nou, als je Monero meint, dan is het wel een heel dicht manier om aan valuta te komen, want die uh, Monero gebruikt toch een technologie waarbij ze, uh, waarbij die transacties niet terug te voeren zijn op brief uh, voormalige transacties. Ja, Ik, niet zo transparant hè. Nee, dus de enige transparantie, die, of eigenlijk de enige privacy die je mist, is de aanschaf. Omdat je vaak vanuit een mooie uh, customer omgeving de eerste aanschaf doet. Dus dan staat er ergens op papier altijd dat je X uh, Monero hebt gekocht. En dat is dan aan jou verbonden. En daarna is het niet meer te traceren. Dan kunnen ze alleen maar zeggen, oh, je hebt zoveel Monero gehad, waar is het? Ja. Maar als je het mindt, dan is het volgens mij vrij neutraal. Ja, dat is helemaal niet te zien. Zou oh, aan, wie, aan wie je toebehoort. Ja, ja, maar als je het wil verkopen, bijvoorbeeld, dan. Ja, dan, ja uh... het is zo dat je altijd nog wel een IP-adres achterlaat, volgens mij. En als ja. jij. Uh, ja, maar ik gebruik sowieso uh, VPN altijd. Binnen, de, binnen het blok van Monero weten alleen de mensen die in dat blok zitten. wat de informatie van dat blok is. Dus in theorie kun je net als dat je bij het tor-netwerk heel veel nodes neerzet, mm -hmm. uh, kun je op die manier elke transactie wel afvangen, maar dat kost je dus ook elke keer een transactie fee om die surveillance te, be te betalen. Dat, dat, is dat is een mooie wel. belasting op uh, surveillance. Ja, maar welke uh, laatste... welke, uh, beta welke betaling zie je dan? Want uh, op welk IP-adres zie je dan? Zie je dan het IP-adres van de miner? Want de miner, ja, die doet dan weer een reward naar een mijn wallet uiteindelijk. Maar ja, dat uh, heeft mijn IP-adres maar... op dat moment... Want dat, dat hoeft daar geen onderdeel van uit te maken. Volgens mij wordt zo'n transactie wordt uitgegeven vanuit een bepaald IP-adres. De transactie kan dan... Sorry. Maar ik weet het niet, want ik heb het totaal geen verstand van. Ik weet het ook niet. Nou ja, nee, kijk, uh, ik denk... Dat dat niet hoeft. Ik, ik zal het nog wel even anders zoeken. Een, een wallet, uh, die hoeft niet eens een IP-adres te hebben. Dus als de betaling gewoon naar een wallet wordt gedaan, dan heeft dat niks met IP-adres te maken. Je hebt wel IP-adressen die minen. Dus een, uh, succesvolle onderdelen van uh, de blokmining, die zijn gekoppeld aan een IP-adres. Maar dat kun je via VPN volgens mij afvangen. Oké, okay, oké. Okay. Weet ik niet. Ja, soms uh, zien ze toch, hè, er zijn ook weer dingen die zien dan toch weer je eigen echte IP. Dat is het toch niet waterdicht, maar volgens mij, ja. Maar ik zei in ieder geval, ik dacht, dat is een beetje een manier, want bijna heel veel van die cryptovaluten met Bitcoin, uh, ik weet niet of ze dat er doorheen krijgen, maar op dit moment kun je gewoon uh, die, die coins gewoon volgen. Je weet, uh, met je Customer weet je wie de eerste was die het heeft uh, gekocht. Maar nou, dan soms van die transacties die je er maakt, mee maakt, die zijn ook alweer aan een idee gekoppeld. Dus dan is er maar weinig privacy uh, in, het crypto, in de crypto -wereld. Ja, daar maar hebben ze, daar ja, hebben we het nu over toch, dat, ze die, dat, dat, is, dat zeg maar, bepaalde bitcoins, die krijgen dan zeg maar, een soort uh, stickertje van oh, dit is een foute bitcoin. Nee, maar de, dat dus is de, eigenlijk... de, die discussie is er altijd al geweest. Alleen, ja. het is heel eenvoudig te omzeilen door uh, via een altcoin uh, uh, van de ene naar de andere beurs te springen. En dan zijn je bitpoints in één keer gemixt. Ja. Yeah. Manier... Maar Yoshi, uh, dat kon je, voorheen kon je bij, uh, bij hoe heet die, die gasten, uh, shapeshift bijvoorbeeld. verbod, kon je gewoon uh, van de ene naar de andere gaan, maar dat maar is je ook allemaal kan... uh, KYC nou hè? Hey, maar, dat, ja oké, okay, maar dat, dat kon helemaal niet, want dat gebeurde op dat moment, er werden een aantal markten gekozen en jij stuurt gewoon geld naar hun en zij geven jou, zij gaan doen wat jij hun... Jij stuurt op. er geen geld naar, dus je stuurt dus een coin op en je wil een andere coin terug hebben. Dat is toch geld of niet dan? Ah oké, okay. maar uh, als je dat jij doen... bent die als Eerst hun dus geld opstuurt. Dus zij hebben dan jouw geld en daar maken ze wat anders van. En uh, afhankelijk van uh, wat er beloofd is, uh, wordt er dus dan iets teruggestuurd. Maar daar ga je altijd op achteruit. Als je het zelf zou doen, dan bespaar je je zo een paar procent. Maar hoe bedoel altijd... je als je het zelf zou doen? Moet ze ja, nou dat... op een exchange een uh, order plaatsen? Zij, dat, wat, het, het, het, het, het, er is geen any-to-any de -to -any -to markt. Want wat zij doen is, zij verkopen dan voor bitcoins de coins die jij zij stuurt. En met die bitcoins kopen zij de coin die jij wil. En die sturen mm. ze jou op. En zo ook gebeurd. Ja. Zij gaan voor jou de exchange op. Maar ja. het, is wel een, het is wel een service. Het maakt het wel makkelijk. En dat is op zich wel fijn, hè? Want soms, uh, ja, als je zo op die exchange gaat, dan moet je die order plaatsen, dan staat je geld er vast. Ja, als dat die dan niet fijn. meteen wordt vervuld, ja, dan. Uh, maar het punt was dat het voor, voorheen was shapeshift anoniem. Dus je kon van de ene naar de andere gaan. Maar dat is niet meer zo. Dus nou, Dat, ja, is dat, eigenlijk dat, alle... komt, dat kan eigenlijk niet, natuurlijk ook niet. Als het geld is dat, dan, dan moet dat beheerst worden volgens bepaalde mensen. Dus uh, dan gaan ze ter waarde van boven de 5000 euro, 10.000 euro. Het ligt er een beetje aan wie dat je het In Nederland is het officieel moeten vanaf 15.000 euro... Even banken en zo, uh, krijgen die melding dat het een. Uh, die ongebruikelijke, dat... melding ongebruikelijke transactie. Ja, ja, ja. maar, ja, maar mij is dat volgens mij... veel lager zo hoor? Sorry? Nee, volgens mij is dat al bij een veel lager bedrag zo. Ja, vanaf. ja, vanaf 5000 euro is het. Ik moest wel, 5. Maar op oh, 5000 ik heb vaak niet. meegemaakt dat bedragen tussen de 2 en de 4.000 uh, euro, dat de bank gewoon of bevriest of gaat bellen. Dus ja, nou, daar omdat... worden ook al signaaltjes uh, bij gegeven, ja. wordt ook geregistreerd. Omdat het dan de zoveelste in een week is of zo, of in de maand. De eerste, de eerste ook. Het is, uh, ja, wat je wil. Ik, ik denk dat het al veel... Nee, ik denk, want ik heb wel eens gezien dat bepaalde uh, uh, online plekken, daar kun je bepaalde, heb je bepaalde ruimte tot duizend per maand. En zodra je daar boven gaat, gaan zij ook al extra controleren. Dus ik weet niet of dat dwingend recht is of dat ze het zeker of het onzekere nemen. Volgens mij moet je al heel snel uh, gaan verantwoorden wat er met je geld aan de hand is. En wie je bent en zo. Volgens mij is die grens al 1000 euro per maand. Ja, ik, uh... ja bij PayPal is het zelfs zo dat als je meer dan 500 euro per maand binnenkrijgt 500 dollar of zo dan uh, moet je al allerlei dingen gaan overhandigen. Want dan, uh, ja, dan uh, zijn ze al bang dat jij je inkomsten hebt die je niet opgeeft. Oké, okay. ja, interessant. Mm -hmm. Misschien hangt het ook nog van de bron af, inderdaad. Ja, kijk, sommige instellingen, sommige bronnen, daar weten ze van dat die gewoon belastingen uh, al zelf afhandelen. En als ze dat niet weten, dan, uh, dan gaan ze misschien dat snel aan de bel trekken. Mm -hmm. Je hebt al heel veel vaak via no customer regels en andere transacties waarbij je, je moet identificeren dat het heel lastig is om dingen uh, echt anoniem te houden. Je hebt bijvoorbeeld uh, aan die online uh, plaatsen waar je... ...dingen kunt kopen met bitcoin... ...en dan is het zogenaamd anoniem... ...maar heel vaak ja, die bitcoin is gewoon te traceren... ...naar wie, de, van wie, dat, wie dat heeft gekocht... En dat, en ...dan is het helemaal niet zo privé... ...en bij Monero heb je dan nog de stap... ...dat je op het moment dat je Monero koopt... ...dan is dat vaak nog via een structuur... ...waar een nieuwe customer bij komt kijken... ...dus dan weten dus ze een idee van iemand... ...die een bepaalde veelheid Monero koopt... Als je zelf mindt, volgens mij is het dan redelijk goed af te schermen. En dan, uh, maar je draad. krijgt niet zoveel uh, bij elkaar gemind. Dat, dat is nee, een beetje het probleem. Klopt, maar sommige aanschaffen zijn ook maar heel klein. Ja, wat dat betreft is misschien in de toekomst, uh, maar dan moet het al uh, vrij slecht gaan, denk ik. Maar dan zou je kunnen verwachten dat er een soort cash circuit gaat ontstaan. Dat je gewoon aan elkaar uh, doorgeeft. En dan ja, de, als je niet zo vaak naar een exchange toe rent, krijg je natuurlijk hetzelfde effect wat, wat, uh, wat Monero ook heeft. Dat het eerst een heleboel keer onder water zit en dan opeens ergens aan de andere kant van de planeet weer naar boven komt. Ja. En dat maakt het ook wel lastiger voor zolang, zolang er geen wereldregering is. Mm -hmm. Mm -hmm. Valt er nou een lange stilte. Ja, ja, tijd om een einde aan te maken dan, denk ik. Ja, ja, ja. <laughs> We je een einde aan maken, jongens. <laughs> We kunnen natuurlijk nogal uh, zes uh, verschillende theorieën naar voren brengen. Ik denk dat het eerst omhoog gaat, en dan weer omlaag, en dan weer omhoog. Dan weer omhoog. Uh, ja. Het zegt eigenlijk, alleen, eigenlijk helemaal niks over uh, Eigenlijk minst in wat de uh, wat, wat rochefur zegt. Het minst interessante deel van, van, van crypto, eigenlijk. Hè? Want eigenlijk ben je nog steeds bezig met de centrale bank. Uh, als je het met die koers bezig bent ja. in uh, oh. fiat uh, currency. Hmm. Want uh, ja, je weet ook dat, je, dat het op en neer gaat. Dat komt eigenlijk natuurlijk door de, dat ze zitten de klooien met de rentestanden. Ja, maar dat je denk dat het echt... nou wel heel indirect is. Want het gaat natuurlijk enorm hard omlaag. Veel harder dan de prijs van bananen. Maar er ja. zit natuurlijk een heleboel anticipatie bij van mensen die weten dat ze uh, ja, die een beetje aanvoelen wat er in de toekomst staat te gebeuren. En dat je daar beter wat uh, ja, uh, kan hebben. En er zitten ook gewoon een heleboel mensen die gewoon momentum kopers die zeggen, ik koop gewoon alles wat omhoog gaat. Want uh, ja, dan gaat het wel verder omhoog en dan word ik rijk. Maar ja, die heb je ook ja. een hoop. Het is niet alleen centrale bank, want de geldhoeveelheid swingt niet zoveel als, die is niet 90% afgenomen. Maar het is het is zo dat bitcoin zit heel hoog in de risk. Uh, bij de risk asset. In de in weet dat de risk curve. Mm. Dus ja, als het dan ietsje, als ze ietsje gaan terugdraaien, dan, dan stroomt het gelijk van de wanden af naar het midden toe. Ja, dus natuurlijk, maar als het over crypto gaat, is natuurlijk. Dus wat, wat ik eigenlijk dan, het punt dat ik wilde maken was dan, dan kun je eigenlijk meer gaan focussen op wat je ermee kan, weet je wel, op de, de geweldige nieuwe toepassingen die uh, crypto te bieden heeft. En, uh, hoe het ons leven kan verrijken en beter kan maken, et cetera. Om daarom dan nog op aan te sluiten, Johan, vind uh -huh. ik dat de Zcash en de Monero wat mij betreft een beetje achterblijven. Maar ik denk wel dat ondanks dat ik dus zeg dat de bitcoin naar beneden gaat, is dat eigenlijk alt <coughs> gaan alle altcoins ten opzichte van die bitcoin zullen omhoog gaan, denk ik. Ja, maar dat zijn in de prijs in fiat geld, hè? Ja, denk je dat altcoins beter doen dan Bitcoin als een tether alleen maar kaak rest? Want er wordt namelijk teveel naar die TA aangekeken. Het gaat om hoeveel munten worden er in omloop gebracht. En hoeveel komen er. Wat is de inflatie? En die inflatie die neemt bij heel veel van die munten af. Uh, zoals bijvoorbeeld de Monero Energy Case. Die gaan allemaal in de komende. Ja, of weet ik veel wat, bij Moneel is volgens mij 2020 pas, maar toch loopt dat op een gegeven moment zo ver terug, dat dat, dat geeft de werkelijke. We weer. Dus daarom zal het nog veel harder gaan. Omdat ja, de, de Bitcoin-uitgifte die halveert weer over 2,5 jaar. Of weet ik veel dat niet wat gebeurt. Maar ja, Ethereum is ook uh, terug uh, de supply afgezwakt, uh, hè? Ja, maar niet helemaal. Ik heb er nee. iets over gehoord. Ik weet niet zeker of dat zo is. Maar ik heb gehoord dat ondanks dat dan de blok reward naar beneden gaat. Gaat de bloktijd tijd ook naar beneden. Dus blijven er toch per minuut hmm. even munten. Ronddraaien. Oké. Okay. Dus, uh, en daar zijn ze ook nog lang niet. Ik ga denk, want het komt uit op 16, april, uh, sorry, 16 januari, denk ik, zoiets. Dus ik ga op uh, de 13e, denk ik, mijn Ethereum verkopen. Oké. Okay. Ik denk dat is een goede dag. Uh -uh. Ja. Maar goed, geval, mijn punt wat ik wilde maken is van, uh, ja inderdaad, misschien moeten we niet naar die TA kijken, maar meer van, uh, wat kunnen we er allemaal mee, weet je wel. Uh, wat voor mooie uh, dingen kan je doen, weet je wel. Met crypto, hetzelfde als we bedoelen het internet is uitgevonden, joh, wat kunnen we ermee doen. Je, je kan wel de hele tijd hebben van, nou ja, we kunnen teksten plaatjes met elkaar uh, uitdelen, maar... Ja, nou, ik denk dat als je kijkt naar wat er nou met die Jordan Peterson en die andere uh, gast die, die bij Patreon weggaat, omdat Patreon aan het uh, censureren is. En en die gaan een alternatief oprichten, dat, en dat is ook crypto gebaseerd. Dus ik denk mm. dat er steeds meer. Uh, en je hebt bitbacker ofzo, dat zijn van die crypto gebaseerde donatietoestanden. Dat zijn eigenlijk onstopbare donatie middelen en dat is uh, uh, ja dat is al een, uh, een leuke toepassing maar ik denk mm -hmm. dat zeker in die censuursfeer dat er nog een heleboel leuke dingen kunnen gaan gebeuren dat dat wel een van de eerste groeimarkten is maar het is het is wel zo Sam ja Sam Harris ik... bedoel je oké okay, ja ja die ja Sam Harris maar maar nog een andere gast waar uh, Jordan Peterson mee samenwerkt in dat nieuwe initiatief mm -hmm. Maar ik denk dat, dat Ethereum had natuurlijk een enorme belofte had voor allemaal online Ubers die in de blockchain zouden zitten. En daar, daar is eigenlijk allemaal niks van terecht gekomen. Nee, Want maar tot zijn projecten. Dat zijn projecten, ik bedoel, als, als, als ik weet niet waar, we de Oekraïne waren ze van wanneer ze ermee begonnen. Maar... Dat duurt wel even een tijdje voordat het uiteindelijk in ja, de praktijk terechtkomt. Ja, jij zegt, waar blijven die mooie toepassingen? Maar, nou, nou, die ja. gaan nog wel komen, maar ik denk dat daar kun je beter inderdaad op richten: kijk uh, ja. eens wat ze gaan doen. Wauw. Ja, en sommige zullen misschien falen. Net als de petshop, uh, wat was het ook weer? Mm -hmm. Pets.com. Pets, Pets.com, Pets. Pets. sorry. Pets.com, ja, dat werd ik.com Het zal een hoop falen, het zal een hoop bakken tussen zitten. Maar, ja, ja. Uh, ik, ik, ik, ja, ja. ja. ja. Maar goed, uh, ja, uh, laten we daar dan een uh, volgende keer over gaan hebben. Uh, ik denk dat de eerste uitzending voor 2019 uh, nu wel uh, aan zijn einde is. Uh, ik hoor al wat gegaap. <laughs> dat was ik, ja. ja. Dus nou ja, wie wil blijven hangen, die uh, mag blijven hangen. Ik doe in ieder geval de recorder uit. Ja, oké. Okay. Ik oh, was nog steeds aan het opnemen. Ik, ik, ik was nog steeds aan het opnemen, ja. wauw. Ik had het wel gezien. Ik had het al wel gezien. Ik, je kan het zien, hè, daarboven.